1 uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal.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 you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 Het weer verkeert de loop van de nacht en ochtend in het westen en noordwesten regen. Aan zee neemt de wind toe tot stormachtig met zware windstoten. In het zuidoosten en Oosten pas s'avonds regen. Het wordt 6 of 7 graden. Zondag buien, maar ook wat zon bij een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. 3FM. Zometeen meer 3FM Serious Request. Zijn maar. Ik ben vempen van Den Heuvel, kinderverpleegkundige. Ik ben Massa Lyon, coördinator transportdienst. Wij zijn de zorg en hebben onze eigen zorgverzekering. Werk jij ook in de zorg? Kies dan voor IZZ, de goedkoopste collectieve zorgverzekering voor de zorg. Bekijk het verschil op IZZ.nl Oscar wil in januari 2014 een auto kopen tegen 21% btw en 6% rente. Joost koopt deze maand ook een auto, maar dan tegen 0% btw en 0% rente. Wat is het voordeligste moment om een auto te kopen? Huh? Het antwoord is simpel. Profiteer bij Citroën nog 11 dagen van 0% BTW en 0% rente op bijvoorbeeld de Citroën C1. Ga snel naar de Citroën-dealer of kijk op Citroën.nl. Citroën, creatieve technologie. Let op, geld lenen kost geld. IZZ, al vanaf 68,50 per maand. Kijk op IZZ.nl. Heerlijk moment voor je om uitgebreid te nu.nl Nieuwe profielfoto op Facebook zetten, nog even wat twitteren, online eten bestellen En daarna lekker lui bank hangen met je liefie via Skype Jij bent zo online, dan wil je ook een online verzekering Check czdirect.nl, de zorgverzekering voor jongeren Online af te sluiten en declaraties via onze app Voor maar 63 euro per maand Bepaal jouw dekking, doe de pakkettest op czdirect.nl Izz, ook voor ZZP'ers in de zorg. Kijk op IZZ.nl Last van een uh, like duim? Op czdirect.nl heb je al visio van een 5 euro 5 per maand. Hi, I'm Chris, and I'm Johnny, and we're from Coldplay. Anouk hier, help 3FM. Hello, James Morrison here. Please help 3FM by sending in your serious request. 3FM. Nu, Koen en Zwijnenberg. Ja. Serious Request. 3 FM mano, mano, Man oh man oh ik heb er zo'n zin in, echt waar 4 over 10 Leeuwarden, goedenavond! En deze aangepakt door Thijs van Liem voor 25 euro! deze af. Ja, dat zou op zich lekker zijn. Een paar dagen vrij. Maar nu nog even niet, want we hebben nog een hoop werk te doen. En een feestje even bouwen. En, uh, ja, zeker een feestje te bouwen natuurlijk ook. Um, maar ja, goed, ook uh, natuurlijk af en toe even niet. Hè. Dan nee. zijn het even de zwaardere momenten of de momenten dat je, nou, zoals net met Erik toch zit ik toch weer met een brok in mijn keel te luisteren naar uh, nou ja, de dingen die hij daar heeft meegemaakt. En... Het dan probeert over te brengen op ons en ik, ik denk dat we er redelijk in slagen tot nu toe. Ik hoor het zelfs in het nieuws, 800.000 kinderen die jaarlijks overlijden aan de gevolgen van diarree. Um, dus die boodschap ja, die, die dringt nu, heb ik het idee, tot de mensen door. Absoluut, dat heb ik, heb ik ook wel ja. ja. Er werd eerst nog een beetje lacherig om gedaan, nou, maar ik, ik denk dat iedereen nu wel... Het uh... is grappig, want jij was natuurlijk bij de televisieuitzending. Ja. En uh, ik zat mee te kijken, want hier achter hebben we een klein schermpje... en dan kunnen we dat zien. En toen vroeg Sophie Hilbrand aan jou op ja, Nederland. Ja, le die leuke vraag, ja. Die stelde van, van, wat heb jij met diarree? En toen kreeg jij wat een slappe lach. Ja. Wat ik me op zich kan voorstellen, want je zei het terecht... het is ook een soort van lacherig onderwerp. Ja. Diarree, haha. Ha, ha. Maar wij doen hier lacherig over. Maar beseffen ons dan eigenlijk niet dat er ja, elders op de wereld gewoon... Ja, Kinderen dood aangaan? Ja, nee, precies. Kijk, ja, ik, ja, wat ik dus vertelde was dat ik... Ik heb spastische darmen en daar kan je niks te doen. En nee. daar heb ik nu niet meer zo last van. Maar vroeger toen ik als kind was, had ik daar wel heel veel last van. En dan, inderdaad, als ik dan daar was opgegroeid, uh, weet ja. je... Dan had ik waarschijnlijk, uh, nou ja... He? Misschien was je wel 1.000 je kinderen geweest. Ja, ja, zo simpel is het, dat over je niet. Um, Dennis Wening, ja, super fijn dat je er bent vanavond hier. De, de slaapgast, je hebt al aangekondigd waarschijnlijk dat stapelbed niet op te gaan zoeken. Nee, nee. nee. <laughs> uh, en we hebben natuurlijk ook uh, alle verzoeken nodig. Bellen met het callcenter 0909-1336. 0909-1336 belooft een lange en... Een zwoele nacht te worden Paul Rabring vanavond ook nog tussen 2 en 6 uur. Ja ja precies. Ja, dat wordt ja. een killer hè Paul. Het wordt nog een killer. Ja, ik mag weer de grave charge. doen. Ja. Dus ga je nog ga je nog even liggen nog straks want uh... Ik denk het wel. Ja, ja dat wel is ik. Ik wil eigenlijk niet want kijk naar al die mensen. Ja, het ja, is ja, wel het ja. is wel vrijdagavond hè Paul. Het is wel de avond om je kijk naar al die mensen, ja, weet je wel. Ja. Ah, ja. ik heb me één keer laten overhalen door Dennis Wening en dan weet ik nog goed als hij neemt dat shortje nou, je kan er wel een shortje op. Ja. Nou, je nou zo is dat derde shirtje nou, ik het mijn neus raak. Ik heb ooit meegedaan aan een televisieprogramma dat heet Wie is de Mol en toen heb ik me ook vol Echt die in de maling mening laten gevaar, nemen door die mening. Gevaar, Echt, niet te vertrouwen die gast. Wat een mol was dat. Uh, het mooiste uh, vond ik wel met die avond met Paul. Weet je wel, met Paul lijkt het zo'n brave jongen. En toen uiteindelijk, einde van de avond jongen, als een meleier liep hij daar zo. <laughs> en de volgende dag zat ik in de auto en dan hoorde ik op de radio. Hij kon bijna niet meer praten en ja. dan zei hij, oh, één keer met Dennis Wening op pad. Ja, no nee, ik heb nu alleen maar sapjes, dus ja, ik kan dat, niet meer gaan. Goed. Frank, goedenavond. Hé, hey, goedenavond. Hé, hey. hoe is het Frank en uh, waar bel je vandaan? Bij mij is heel goed. Bel uit door Mooi zitten. Drink ik nog een beetje. Ja, nou ja, echt wel. Ja, ik, ik merk het een beetje aan mijn stem, ik, begin, ik, ik voel me ook vermoeid, maar ja, ik weet niet hoe het met jou is dit, Paul, maar ik word zo gedragen door die tussenstanden ja, van gisteren. Ja, weer en, uh, en al die mensen. Ja, dat, ja. ja, niet, niet normaal. We hebben, en, maar ja, dat is meteen ook de valkuil natuurlijk. We zijn er echt nog lang niet. Uh, de weg naar kerstavond is nog lang. En uh, ja, god, we zijn toch al een beetje aan het vergelijken met vorig jaar. Dat moeten we ook helemaal niet doen. Dat moeten we echt niet doen. Maar um, we hebben nog een lange weg te gaan, dus blijf 3FM Serious Quest steunen. Dat doe jij ook, Frank, want jij hebt een plaat aangevraagd. Ik zou even willen weten welke plaat het eigenlijk is. Zeker, dat is een nummer die al iets vaker is aangevraagd. Ja? ja. Twee onderwerpen die je niet zo leuk vindt, maar met name dat uh, rave erin. Dat uh, Ah, ah oké. Okay. Yes. Waar is Giel? Ik trek hem uit zijn bed. Ja, ik haal jij ja, Giel ja, even ik op. ga Giel halen. We het nog net over zijn dus kijk hoe ze nou reageren dan. Ja, ja zo is het. Oké, okay, we hebben het hier over. Eat, sleep, rave, repeat. En eat, sleep, rave, repeat. Het is de meest aangevraagde plaat... Van, uh, van dit moment toch, van Serious Request. En ik check even... Leeuwarden! Ik stel voor, we doen... Eat, sleep, rave, repeat. Eat, sleep, rave, repeat. Oké. Okay. En dit is het moment waarop er even lekker gaat dansen kan worden. De meest aangevraagde plaat van Series Request 2013. Tot dit moment, hè? er kan nog veranderingen komen natuurlijk. And then this cat walked in, you know, not like a cat, like a feline cat, like a real, like, you know, like, you know what I'm saying, dog, like cats and dogs, it was raining. It wasn't raining, we were raving. <laughs> and I don't know whether he was really saying it, all he kept saying was eat, sleep, rave, repeat, eat, sleep, rave, repeat, eat, sleep, rave, repeat, eat, sleep, rave, repeat. Eat, sleep, rave, repeat. Op dit moment rondom het glazen huis staat, gaat springen. Is dat beloofd? Nee, nu nog niet, nu nog niet. Ik ga tellen: one, two, one, two, three.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 Suddenly I think I'm on the phone. Suddenly I think I'm telling a story, but I'm not. I'm just dancing. <laughs> I'm just dancing. Yeah, yeah, yeah. I'm just dancing. I'm just sleeping. I'm just raving. I'm just repeating. And on and on and on. Okay, de gaat hier. Eat, sleep, rave, repeat. Eat, sleep, rave, repeat. Eat, sleep, rave, repeat. Eat, sleep, rave, repeat. Behind you, see sleep sleep, Leo Each Okay, be eat, prepared. Sleep, me, sleep, me, sleep, one, two, one. repeat. Eat, Rave, repeat. repeat. En applaus voor jezelf! Is dat even lekker zeg. En dan nu tijd voor Lily Allen. Somewhere only we know. Voor 25 euro. Speciaal voor Carla Paulussen uit Dordrecht 15 euro. Martin Hogelander voor 10 euro. En Rosanne Vlaar ook voor 10 euro. Dank voor het aanvragen van dit fijne liedje. Het origineel natuurlijk van... Kien! Of zoals Bart Arendt zou zeggen van Kien! Het is de 18 over 10. En uh, ja, toch een bijzonder, uh, bijzonder dingetje. Wellicht heb jij daar wat van meegekregen, Dennis. Want jij was vandaag natuurlijk de gast bij de televisieuitzending... waar we het net al over hadden met Sophie Hilbrand op ja. Nederland 3. Iedere avond overigens om uh, half acht, tijdstip van De Wereld Draait Door... krijg je daar de uitzending Serious Request met Aan het Einde. Ja, en daar kijken wij dan enigszins zenuwachtig naar uit. Aan het Einde een nieuwe tussenstand. En die van vandaag was natuurlijk fantastisch. Die was heel hoog. Dat was hoger dan toch dan vorig jaar. Ja. Mag je niet doen. Ja, maar ik toch. zei net al, laten we het niet doen. Niet maar je doen, doet maar het toch, toch steeds. Hij is toch hoger. Het is toch goed lekker. Ja. Net zoals al die mensen hier. is ook zo'n mooi gezicht. Ja, ze worden ook ieder jaar knapper hè lijkt het wel. Nou. Ja. Nee, gek hey, uh, nee maar. Uh, Alleen Clark is elke dag uh, te ja. gast. In die televisieuitzending. Ja, dat en... was heel mooi was dat. Nou, het is echt ongelooflijk. Hij heeft natuurlijk onwijs veel schrijftalent. En um, hij is bezig met een nieuw project. In dat televisieprogramma. Hij maakt elke dag. Een nieuw nummer speciaal voor de hoogste bieder en brengt het dan het gehoren uh, live in de uitzending. En gisteren, dat was toen de eerste editie, uh, pakte dat heel erg bijzonder uit. En we gaan dat dus ook even aan je laten horen. Het nummer was voor Gajan Hakverdian. 305 euro geboden. Ze heeft het lied aangevraagd voor haar zoontje Silvijn. Die 23 december 1 jaar wordt. Het is haar eerste kindje. En vorig jaar tijdens series Request was ze hoogzwanger, Zwanger en kwam het thema voor de baby's extra hard aan bij haar. Omdat ze een erg zware bevalling heeft gehad. Waarschijnlijk had hij te veel vruchtwater ingeslikt. Hij bleef hierdoor spugen en raakte uitgedroogd. Hij was hierdoor zo verzwakt dat hij op tweede kerstdag een aantal keer uh, gestopt is met ademen. Met een zuurstofmaskertje, dat, moet, dat is echt bizar, een, een net geboren kindje met een zuurstofmaskertje, hebben ze hem vervolgens weer bij moeten brengen. En nadat zijn maagje leeggepompt was, ging het beter en mocht die oudejaarsdag vervolgens weer naar huis. Nou, inmiddels merk je niet meer dat Sylvijn een slechte start heeft gehad. Hij is in het jaar van de draak geboren en ze noemen hem ook hun draakje. En daarom heeft Alain Clark, dat is natuurlijk echt een bijzonder verhaal, een liedje geschreven voor hun draakje Sylvijn en dat heet Little Dragon. En dat hoorde je gisteren in de televisie uitzending. En nu gaan we dat nog even herhalen op de radio. Simpelweg omdat het gewoon zo ontzettend mooi is. Alain Clark, live. Such a pain to see you try to breathe when you're not able You were so brave You never quit your fight to stay alive Nearly lost you, sweetest thing I know Nearly lost you And how it scared me so And I'm so grateful to have And watch you grow, I'll never let you go again. Time is my friend, and every day I have with you is special. So I hold your hand, one day it will be as big as mine. You, sweetest thing I know Nearly lost you And always scared me so And I'm so grateful To hold you in my arms and watch you grow I'll never let you go Again Nearly lost you Little dragon Ja, dat kan hij als geen ander. Alleen super supermooi zoals dat gisteren in de televisieuitzending klonk. Dus op Nederland 3, half 8. En um, de, het liedje wat hij vanavond heeft gedaan. Dat uh, gaat Giel morgenochtend even laten horen. Dus, ja, het dat is, is ook echt, heel erg mooi. Het is te mij. mooi om het niet te draaien. Ja. Daar komt het op neer. En het heeft ook nog eens geld opgeleverd. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Want. Wij doen niets gratis hier in het Glazenhuis. Het moet allemaal geld opleveren. We gaan een schakeling maken, want tijdens Serious Request organiseren mensen zelf benefietavonden om uh, nou, de actie te steunen. Muziek, beentjes, drankjes en natuurlijk allemaal met een goede reden. En daarom bezoeken we tijdens Serious Request maar liefst zes benefietavonden. En Miranda van Holland is op pad om te kijken wat er vanavond allemaal wordt georganiseerd. Maar uh, Miranda, als ik goed ben geïnformeerd, sta jij nu bij het Ekdoms Eetcafé hier in, uh, in, in de buurt. Zeker een hele goede avond, Koen. Fijn je weer te spreken. Ja. Ik zit met Gerard Ekdom in cel nummer 14, grond. We zitten gewoon in, in de jail, in de jail, en echt in een cel met twee. Gerard, hoe gaat het? Nou, uh, voor iemand met een heel veel cellen tekort gaat het hier prima, kan ik je melden in de Blokhuispoort. Nee, het is helemaal tof. We hebben volgens mij een redelijk volle bak. We hebben Rigby nu, on stage, die staan nu te spelen. En uh, ik heb alleen nog maar blij gezicht gezien ja. en die van jou er ook ja. nog bij. Het is één dampende punnikoma. Het is echt te gek. Dit is zo'n mooie locatie. Het is dus echt een oude gevangenis. En daar spelen beentjes. En het beste restaurant van Leeuwarden deze week is natuurlijk hier. Gerard, we gaan die band even stoppen. Ja, zullen we dat doen? We gaan Dan de we band even. gewoon stoppen. We nu, gaan hè? ze even stoppen. Oh, ja. nee, kom op, oh. daar gaan we. Ga jij eerst? Ik ga hier. Lekker hoor. heel nou, gaat heel goed. Het gaat hier uitstekend. Er is nog een klein beetje ruimte. En Koen, dit is belangrijk voor iedereen die nu radio luistert. Kom hier naartoe. Voor een tientje maak je de tweede helft van rugby in ieder geval mee. Ja, ja. En die gaat nog beter worden dan de eerste helft, heb ik zojuist gehoord. En jij gaat draaien vanavond. Ik ga draaien wat, nog even, Piper. Wa wat voor plaatjes ga je draaien? Nou, dat hangt helemaal af van de sfeer. Ik begin gewoon met die lekkere vieze van Avicii. En dan gaan we zeker via Will and the People door naar Michael Jackson. We zien wel. Zin in Meer rugby? Ah, ja. ja, te gek. Nou, dat klinkt superleuk. En terwijl Wigby uh, daar uh, doorgaat bij Ekdoms Eetcafé en vanavond is ook uh, Geer zelf nog uh, achter de draaitavond gaat staan. Ik zou er best even langs willen, maar dat gaat even niet. Maar jij kan dat natuurlijk wel doen. Het zit hier vlakbij het glazen huis. Oh. Dus dan kun je gewoon even, ja, kun je gewoon even combineren. Hè. Dan ga je naar Geer uit en dan kom je daar en hier langs. Want hier, hier bij het glazen huis, gaat het 24 uur per dag door. Hè. Ja. Op ieder tijdstip is er wat te doen. Sjoerd Gudden, Gus de Koning, Anke Roeven uit Utrecht, Tim van Zomeren, Tijmen Budding en Jasper Kreugen voeren allemaal deze hele fijne plaat aan. Uh, we hebben het over MGMT en het levert veel geld op voor 3FM Series request. Vraag jouw plaat ook aan via 09091336. Dan gaan we even meteen kijken of we hem kunnen draaien vanavond. Dus 09091336 via 3FM.nl ja, Dennis Wedding staat al voor MGMT. Dit is kids. Ja, oh, dat is ik zo goed. Ja, wat een toptrek is dit, hè? Ja. is lekker. MGMT en Kids. Hallo Noortje. Hallo. Hallo. Wij <tie> moeten even, pra ja. moet even praten. Ja. Want uh, het schijnt, jij doet aan omkooppraktijken. Ja. Ja? Dat is toch zo? Ja. Nou ja, een beetje wel. En, maar op, op, ja, ik overigens, klopt. ik bedoel dat heel goed. Ik bedoel daar helemaal niks naars mee. want uh, Alleen maar te gek natuurlijk. Maar het heeft ja. te maken met meneer Koster. Ja, dat klopt. Van de Willem van Oranje School in oud -Beierland. Ja, dat klopt. Ja, wie, wie is dat, meneer Koster? Uit, ik de. Uh, dat is mijn maatschappijleraar. Je maatschappijleraar. Oké. Okay. Ja. En jij hebt speciaal voor meneer Koster, jouw maatschappijleraar, een plaatje aangevraagd. Ja, klopt. En ja, ik, ik weet niet hoe jouw relatie met meneer Koster is, maar over het algemeen nou, doe, je, doe je dat toch niet? zo Nou, goed hoor ja Dat blijkt, maar ja, ik, ik maar had meestal me een beetje een soort van haatliefde en dan meer haatverhouding met mijn uh, leraar en leraar. leraar nee, dat niet. Maar, maar jij gaat lekker, want waarom wil jij voor meneer Koster een plaatje aanvragen? Nou, um, ik ben, ik zit dit jaar in mijn examenjaar. En we moesten een examenopdracht inleveren. En ja, dat was allemaal een beetje gestres en zo. Ja. Dus ik dacht, en we zaten zeg maar op het bordje request te kijken. Dus iedereen was aan het sms en zo, ik dacht, ja, ik ga gewoon bellen voor hem een nummer aanvragen. En dan hopen dat ik een hoger site krijg. Nee, precies, ja ja, ja. Nou ja, het werkt wel hoor. Ik heb ooit een leraar gehad die zei, als jij met de zelfgebakken cake binnenkomt, krijg je een punt hoger. Ik dacht, nou, ja, ja, ik dacht, nou ja, hij denkt waarschijnlijk dat ik het niet doe, maar ik, had het, ik heb het gewoon gedaan. En ja, hij moest zich wel aan zijn woord houden natuurlijk. Ja, precies. Dus in dit geval gun ik jou het allerbeste heel veel succes in jouw eindexamenjaar. En welke plaat, Noortje, wil jij horen? Eigenlijk op de teiger, ik hoor meneer Koster. Ik hoor hem al aankomen, dankjewel. Heel ja, erg bedankt, doeg. Survivor the the and the Eye of the Tiger. En ook dat vindt Dennis bijzonder fijn. Ja, ik ben Rocky fan, heb je Zo, dat ik zag, Ja, ik ook wel, maar ik zag jou gaan joh. Je ging op de tafeltje van de televisie staan, die zag ik even lelijk buigen. Ik dacht, nou, als hij valt levert het leuke televisie op, maar dat oh, gebeurde niet. Dat is voor straks misschien, als een Repeat ja. nog een keer komt. Dan, uh, ja, dan gaan we dan we heen. Heen. laten we het hopen. En we gaan nu over naar Hilversum, want we zijn benieuwd. En ja, mocht je net je radio hebben aangezet of iets hebben gemist vandaag, dan is hier voor jou een serious update met de one and only Noordkaap Challenge. Herman! 3FM, Serious Request, Update. Als het Sinterklaas was geweest, hadden we het een heerlijk avondje kunnen noemen. Want dat was het. En over tradities gesproken, hij was er ook weer bij dit jaar. Emil Roemer. We hebben onder het personeel weer wat geld opgehaald. Dus ik denk, ik kom sowieso eens brengen. Nou, van dat is en wow. euro. 1910 euro. Dus die uh, mag sowieso bijgeschreven worden. Van uh, het personeel van de SP. Die sowieso al alles moet inleveren. Ja, daarom. Ja, dus, uh, ja. Ja. dus ze zijn het gewend. Ja. Zijn het gewend. Ja. En dat was nog lang niet alles, want Roemer had ook nog een persoonlijke veiling item bij zich. En ik heb nog iets voor de veiling. Ja? Uh, twee uur lang als DJ. Nee. Voor een café of, uh, of wow. discotheek. Als... Maar dan onder één e voorwaarde. Ja? Ik draai natuurlijk wel alleen hardrockmuziek. Het gaat lekker met Serious Request, of zoals Martin Gauss het zou zeggen... Serious Request. Ja, dat bleek onder andere uit de geweldige tussenstand... waar Sophie Hilbrand mee op de proppen kwam. Ja, Goed verder. We weer met die prachtige oh. blauwe envelop. Oh. We beginnen met de, blauwe, met de blauwe envelop. Ja, maar dan wel de goede blauwe envelop in ieder ja, geval. Kon. De tussenstand is... Nee! 2,3 miljoen euro! Oh. Oh. Niet normaal! Even gelijking. Dat is bijna zes ton meer dan vorig jaar op de tweede dag. En dan ineens stond ze daar voor het huis. Samen met de burgemeester van Ameland. Imka Marina. Ja, ik denk dat ik ook een bekende vrouw hier zie. je hey trouwens. Ik herken zomaar... Uh, ja, ja, ja! Imka hey. Marina Imka. hier! Nou, we komen van Ameland en er is zo ontzettend leuk geld opgehaald. We zijn helemaal trots. Precies. Nou ja, ik zat het maar voorlezen, want het hoorde het niet zo goed vanwege Sjart uh, Trekzak. Ja. <laughs> uh, 30.000 30 euro! Duizend euro. Ja. Ja. Zeker. Yeah. 30 dat is echt even Heel een bedrag. Veel. Dat is niet normaal. Uh, eventjes eerlijk, Imca heeft er niet echt meegelopen. Ja, echt ja, waar. ja, Im ja Imca heeft ook meegelopen. Met als goddelijke dus lijf van de... De, ja. Sorry. Ja, kun je dat niet zien? Ze is kilo's lichter geworden ondertussen. Oh uh, mocht je muziek kunnen maken en in de buurt van Leeuwarden zijn, of niet eens... Uh, ga dan nu naar het huis, Want Dennis Wening, die is de slaapgast en die heeft goed nieuws voor je. Echt geniaal. Ik had er nooit uh, aan gedacht om een programma met zingen te maken. Nee, hè? Ik Dat vond het ook zoiets gek. <laughs> Kortom, als je muziek kan maken... Ja, als je muziek kan maken en ook dus als je denkt... Ja, ik heb een heel goed liedje geschreven. Kom dan even langs en dan mag je voor 25 euro mag je auditie komen doen. En dan, uh, weet je, dan gaan we weer gewoon een band formeren vanavond. Ja, ik ben heel benieuwd wat daaruit gaat komen. Als je sowieso thuis zit en helemaal geen muziek kan maken, kan je ook naar 3fm.nl slash veiling gaan. Daar kan je op opnieuw lezen. Je wordt misschien wel de nieuwe Bart-Jan Koen. Het zou zomaar kunnen. Dat was hem voor mij, voor mij nu uh, Koen. Oké, okay, top. Leuk. Of, zoals Martin Gauss het zou zeggen... Serious request. Ja. Oh man, wat moest ik lachen. Ik had echt het idee dat hij daar nou, al een klein wijntje op had... in de uh, Ekdommers Eetcafé. Uh, dankjewel, Herman. En uh, Tot later maar weer voor een nieuwe update. Ja, eventjes, want ik hoorde natuurlijk de opdracht... of de opdracht eigenlijk weer ja. het idee van... wat wij hier vanavond en ook vannacht gaan doen... in het Glazen Huis. Uh, twee jaar geleden ook gedaan. Dat was echt heel erg leuk. Het samenstellen van, ja, van, van, een, van een, een beentje. Een beentje. Eigenlijk? Ja, een beentje. Gewoon even muziek maken hier in het glashuis, Leuk ook voor Paul en Giel die ligt te slapen. Ah joh, op nee, maar ja, Ik precies. ben wel benieuwd of er al mensen zich uh, hebben aangemeld ofzo, zo. hoe dat dan gaat. Hoe laten we daarmee beginnen? Ja, en, en, ja, goed, dat moeten we zelf maar een beetje aanvoelen. Laten we in ieder geval bij deze nogmaals oproepen, uh, als je het leuk vindt om mee te spelen. En ik weet dat er een hoop muzikale mensen zijn, met name ook hier in Friesland. Maar ja, uh, als je, uh, ik noem maar wat, uit Utrecht komt, of uit Nürnberg... Uh, uit, uh, uit Kom je Nederland, gewoon even hier naartoe. Mag je ook gewoon hier naartoe komen en, en neem je instrument mee als het maar niet te groot is. We hebben een piano staan overigens, die is er al ja We hebben ook een paar kerstbellen, die zijn er ook al. Ja, daar danst uh, Giel de hele tijd mee. Dus uh, voor, de rest, ja. voor de rest is uh, alles welkom. Kom gewoon naar het Glazen Huis. Uh, maar het moet natuurlijk wel iets opleveren. Wat, is, ja, wat, wat voor bedrag is ja, het? Ja, kijk, hoe groter de band eigenlijk, hoe meer geld het natuurlijk oplevert, ja, weet oh, ja. je wel. Dus moet een soort big band zijn ja, uiteindelijk een soort, hebben. Ja, nee, 16 ritaren en uh, 14 bassen. Ja. Nee, ja, kijk, het is gewoon, uh, het is natuurlijk wel leuk. Ik hoop wel dat het wel wat gaat opleveren hier. Uh. Nou In ieder geval doe het niet voor niets, maar het zou natuurlijk heel leuk zijn. Je kan auditie doen hier bij de brievenbus en uiteindelijk wellicht het glazen huis zelf inkomen. Nou, ik weet niet hoe het bij jou zit. Ik heb zin om even te gaan bewegen. Dat vinden ook Lucas Linsen. Hij bood namelijk 25 euro en Tijen Bernards doneerde 10 euro voor Real to Real en I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it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 Know you nice? I, woman, a girl, I know enough. Reginald Job, you want to talk about the woman, a girl, I know enough. Reginald Job, you want to talk about the woman, physically beta, physically beta, physically, physically, physically, woman, physically beta, physically beta, physically, physically, physically, woman, nice, sweet, fantastic. Pitch upon the nice, sweet, Pitch upon you, son of the woman, nice, sweet, fantastic. Pitch upon the tight, nice, sweet, on the ocean, be tight. And go I like the move it, I like to move it, move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 I like to move it en dat is natuurlijk wel een beetje zo, al moet ik zeggen dat uh, ja, als je dan zo zonder eten in zo'n glazen huis zit, dan uh, dat ja, bewegen, is. Nou, dat merk je dan direct, ja. dat ja. je een beetje van, die, uh, van die plekken die plek voor en zo, al een beetje een soort van uh, duizelig in het hoofd. Ja, het een hoofd. beetje, ja, maar nog helemaal niet vervelend hoor, want ik denk, ja hallo, een beetje bewegen geeft ook juist heel veel energie, maar uh, dat, dat doet wel wat met je. Hé, hey, maar Dennis, ja. jij bent de slaapgast, de derde slaapgast alweer, zo zo ja. nou gaat het. Ja. En je hebt een, een, een veiling item meegenomen. Ja. Daar wil ik het even met je over hebben. Dat is echt wel heel gaaf. Tenminste, ja, wat hier dan ja. voor je ligt is meer een symbolisch dingetje. Ja, ik dit dacht is een rode gaat... knop. Het lijkt wel een soort van de uh, voice of Holland of zo. Uh, ja, nou ja, het is, het is een rode knop inderdaad. Maar uh, het is uh, een veiling item. Ik, ik, ik heb het wel eens vaker gedaan in, uh, in Rotterdam. Heb je het grootste uh, vuurwerk van Nederland. Ja. Het uh, is ook uh, de nationale nieuwjaarsnacht uh, in Rotterdam. En om 12 uur wordt dat moment wordt ook uh, dus uitgezonden op RTL 5 en RTL 8. Dan wordt het grootste vuurwerk van Nederland ontstoken. En normaal doe ik dat. Maar ik geef mijn plek af aan degene die het meeste geld biedt. Oh, echt waar? Dus die mag echt oh. om 12 uur s'nachts op de Erasmusbrug in Rotterdam... tijdens de Nationale Nieuwsnacht... dus het grootste vuurwerk van Nederland ontsteken. Samen met mij. Maar hij mag toch, diegene mag dan op de rode knop drukken. Ja, dat is wel te gek natuurlijk. Ja, dat is, wel, dat is echt namelijk... Dat is, je weet niet wat je meemaakt daar. Ja, ja, er wordt dan wordt oh, er ik denk, door... wat hoor ik in mijn hoofd? Maar door, dus het door de brievenbus is... gegild. Ja. <laughs> maar oké, okay, heel gaaf. En dat is nu uh, te vinden op de veiling. Als je dat grootste vuurwerk van Nederland wil ontsteken, dan uh, kan dat. En dan moet je natuurlijk wel bieden, want het moet geld opleveren. Ja. Uh, ga naar 3 vmnl slash veiling. Het is 3 vmnl slash veiling. En vind daar alle informatie. Uh, nou, ik denk 31 december, of wanneer is het? Ik denk zoiets. Rond <laughs> die tijd. Hoe laat? Doe je Ja. <laughs> Nee, 3fm.nl slash veiling En als je daar toch bent, kijk dan meteen naar al het andere moois wat daar op die veiling te vinden is Ah, we schakelen even een tandje terug Maar dit is even zo rustig, prachtig mooi. Fresh air, all I need All I need To leave time To get behind the sun And cast my weight All I need To peace this mind I can celebrate This way All I need is a place to find And there I'll celebrate Ik nooit meer dat ik dit voor het eerste keer hoorde. Dan is mijn vraag aan jou, Dennis Wenning. Wanneer hoorde jij voor het eerst R met All I Need? Nou, ik weet dat ik die plaat ha had. En ik ging in de auto naar, op vakantie naar Frankrijk. En ik weet dat we die auto, die cd hadden aanstaan in de auto. En het was echt zo'n mooi moment. Het de zonnetje, de zonnetje ging schijnen. Ja. Het, in het Frankrijk binnen de het raam stond open. En dan hoor je dit. Het was ja. echt... Uh... Supermooi. Ja. Uh, heeft er een hoppen geld opgebracht, Ilko Bijkerk vroeg me bijvoorbeeld aan voor 10 euro. Carlijn Holthuis voor 10 euro. Toon Luttekhuis voor 50 euro. Ferdy van den Berg 10 euro. 20 euro. Christine dankjewel. En 50 euro. Patrick Klein-Boch allemaal voor R met All I Need. 3FM. Serious Request. Demo van de dag. Ja dat is het ding hè, als je een bandje speelt of artiest bent of in ieder geval muziek maakt en je vindt het leuk om op 3FM tijdens Serious Request gedraaid te worden. Dan moet je even gaan naar 3 vmnl slash demo, want daar kun je je eigen demo droppen en daarmee ook nog geld ophalen. Want wie de leukste demo heeft gemaakt en daarmee ook uh, het meeste geld heeft opgehaald, ge, hoor je natuurlijk elke dag hier bij de demo van de dag. En vandaag is dat echt wel een speciale. Uh, Danny Boksem is leraar op het Ambelt Hengeveld College voor Speciaal Onderwijs en heeft een demo ingestuurd van een oud leerling. We moeten even checken hoe dat zit. Uh, Danny, goedenavond. Uh, goedenavond. Hallo, goedenavond. Jij bent een leraar daar? Wat zei je? Jij bent leraar? Ja, dat klopt. En je hebt een demo uh, ingediend. Een demo van een oud-leerling, namelijk bietsen. Ja, dat klopt. En bietsen ja. hebben we ook aan de dag bietsen, goedenavond. Ja. Danny, hoe zit dat precies? Vertel ja, eens. Ik ben er ook? Ja, ja, ik hoor vooral mijn honden en zo erdoorheen. Denny, uh, Danny, vertel even hoe, hoe, hoe zit dat? Nou, ja, we hebben met uh, een leerling van het speciaal onderwijs een, uh, een cd opgenomen. En er staan covers en eigen werk op. Nuitze heeft dus uh, een eigen werkje, uh, uh, nou ja, drie stukken gemaakt. En uh, er staan er uh, uh, drie. Hallo. Ja, ik, ik weet niet wie heeft bedacht om op zo'n ontzettend luidruchtige plek te gaan staan, maar jullie zijn niet heel goed te verstaan. Uh, okay. Ja, dit gaat natuurlijk iets beter. Danny, maak je verhaal af. Ja. Nou ja, we hebben dus uh, zo'n... Uh, uh, een cd opgenomen. En daar staan uh, tien nummers op met meerdere eigen werken. Ja. En uh, daar de meeste eigen werken zijn van uh, Wietse Visser dus. Mm -hmm. En er staan ook een aantal uh, covers op die uh, cd. Ja, nou, ik heb een, stukje, een klein stukje gehoord van het liedje wat we nu gaan draaien. Dat is echt heel erg mooi. Wietse? Ja. Want je bent singer-songwriter. En om, om wat voor liedje gaat dit wat we nu gaan horen? Uh, het is een nummer dat ik uh, ja, een hele tijd geleden heb geschreven. Toen ik eigenlijk zelf in een dip zat. Ja. En uh, toen kwam Danny met het project. Toen heb ik het nummer geschreven. En het gaat eigenlijk over dat je best um, met een glimlach door het leven kan gaan. En uh, dat genoeg ellende in de wereld is. En past mooi uit het project, denk ik. En wat voor een uh, dip zat je als ik vraag, man? Wat zegt u? Wat voor een dip zat je? Uh, nou ja, ik heb uh, de sleur van het werken, denk ik. En uh, ik heb een. Uh, ik heb een kindje, ik heb een vriendin en uh, ja, dat is uh, Is dat ook een slur? Wat zegt u? Is dat ook een slur? Je vriendin en je kindje? <laughs> ja, af en toe. Je hebt een liedje gemaakt en uh, dat, dat gaan wij draaien. Het is, ja, het is echt uh, meer dan de moeite waard. Uh, hoeveel heeft het opgebracht? Weet je dat ook Danny toevallig? Ja, dat weet ik wel. Het is dus opgewacht uh, 10.000 euro en uh, 40 What? euro's. Zo, hallo hé. Hey. Dus, ja, dat is zikke veel. Wat een waanzinnig bedrag. Dankjewel uh, Danny ja. uh, voor uh, ja, dit mooie moment. En Wietse ook en we gaan het nu draaien. Hoe heet het nummer Wietse? Dance to the stories of our lives. The welcoming surprise for me The feeling that's at stake, the promise that I break Goed, sorry. <laughs> ja, ik vond het meer dan goed. Ik, ik ah, vond het op de Steunpunt huiselijk geweld met Marloes. Ja, hallo. Ik bel voor dat gezin dat naast ons woont. Die ouders hebben steeds ruzie. En dat blijft niet bij woorden. Wat kan ik doen? Huiselijk geweld houdt niet op. Ook niet tijdens de feestdagen. Bel gerust voor hulp en advies 0900-126-2626, 5 cent per minuut. Of kijk op Huiselijk Geweld is huiselijkgeweldisgeenfeest.nl De meeste advocaten kiezen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering van Movier. De reden? Als advocaat lees ik de voorwaarden van A tot Z. Bij Movier hoef ik geen ander werk te accepteren als ik arbeidsongeschikt word. Kijk. Dat maakt het verschil tussen denken dat je een goede AOV hebt en het zeker weten. Ga voor een premieberekening of een goed gesprek naar movier.nl slash zeker van inkomen. MoVier, de AOV voor medische en zakelijke professionals. Promovendum vindt dat u zelf uw ziekenhuis moet kunnen kiezen. Ook adviseurs en ICT'ers gaan naar movier.nl slash zeker van inkomen.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 En bieden al vier jaar op rij de meest complete zorgverzekering tegen de laagste premie van Nederland. Promovendum is de nummer één in zorgverzekeringen voor hoger opgeleiden, middelbaar en hoger personeel. Geen zorgen. Promovendum.nl Zeg schat, volgens het UWV weet de helft van de mensen die werken niet hoeveel hun inkomen daalt als ze werkloos raken. Hoe zit dat eigenlijk bij ons? Nou, bij BNP Paribas Cardiff kan je dat online checken. Kijk maar even op hypotheekopvangpolis.nl. Bereken ook hoeveel uw inkomen daalt en kijk wat u eraan kunt doen op hypotheekopvangpolis.nl. Nederland! Kip. Kevin! Kevin, hoe kip jij vandaag? Dan nou, nat voetballen, Oh, eerst balen dan bik, hè? Kijk op Nederland.nl. Kip de meest stukje feest. Ja, kip! kip. De Taco Adventskalender. Iedere dag een nieuwe verrassing. Met de feestdagen in het vooruitzicht heeft Taco de passende trends voor u. Actuele wintermode met kortingen tot wel 50%. De mooiste trends voor de beste prijs. Taco is klaar voor de feestdagen. Ik ben zuinig op mijn gebit, maar ook op mijn geld... Daarom kies ik voor X-Zorg. Daarmee zet ik budget opzij in plaats van dat ik de premie kwijt ben. Ik gebruik alleen wat nodig is. Ik kijk op xzorg.nl Met IXORG. X-Zorg. Zelfverzekerd over zorg. 3FM. Het is 11 uur. Patrick Holtkamp met het NOS Journaal.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 Volgens lokale media is de 63-jarige bewoner opgepakt. Het vuurwerk wordt pas bij daglicht weggehaald. Zeven bewoners moeten nu ergens anders slapen. De Nederlandse film Borgman komt niet in aanmerking... voor de Oscar voor niet-Engelstalige films. Dat heeft de Academy of Motion Picture Arts and Sciences bekendgemaakt. De film Omar van de Palestijnse-Nederlandse regisseur Hani Aborzat... staat wel op de shortlist als Palestijnse inzending. Het weer vannacht en morgenochtend in het west- en noordwesten regen, minimaal rond 3 graden. zee neemt de wind toe tot stormachtig met zware windstoten. Middagtemperatuur morgen 6 of 7 graden. Dit was het NOS-journaal. 3FM, zometeen meer. 3FM, Serious Request. Schade? Welke schade?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 Kijk op mensens.nl slash budget. menses. Meer mens, minder premie. Morgen zijn vloeistuk. puis en déjeuner. En dan weer thuis voor de buis. Voor het voetbal. Zuid-Limburg. Je zal er maar wonen.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 1200 vacatures op hbo- en wo-niveau. Ga naar zuidlimburg.nl Hallo, weet u misschien wel hier het Groningen ziekenhuis is? Niet zo slim. Je zorgverzekeraar voor jou je ziekenhuis laten bepalen. Jo, bedankt. Wel zo slim? Zelf je ziekenhuis blijven kiezen. Zorgverzekeren kan anders. 100% vrije ziekenhuiskeuze. Standaard in onze basisverzekering. Voor nog geen 72 euro. Interpolis. Glashelden. Hi, this is Tim. And this is Tom. And we're from Key. Hoi, ik ben Caro Emerald. Steun 3FM. I am Stromey. Sending in your serious requests. Let's clean this shit up. 3FM. Nu. Koene Schwijnenberg. Serious request. 3FM. En I believe in a thing called love. Met uh, op de luchtgitaar, dames en heren. Dennis Weenig. <lacht> ja, Kijk heel goed. Zo, ik zag je even over de grond Hé, <lacht> hey, Hoe is het met Spijner Rico eigenlijk? <lacht> ja, dat is heel goed. Oh. Uh, nee, nee, we hebben niet zoveel meer gedaan eigenlijk. Nee. En, uh, maar uh, dat komt alweer. En voor de duidelijkheid, jouw beentje toch? Waar je. Ja. Maar dat staat even on hold. Nou, we hebben een. Uh, Want wanneer hebben... is druk bij televisie? Ja, <laughs> ja, die, ja. Nee, ja. Maar we hebben een toertje gedaan door Nederland van de zomer. En het was heel tof en heel leuk. Maar we hebben nu afgesproken. We gaan pas weer optreden als we nieuwe nummers hebben. Dus dan we moeten weer de oefenruimte in. En dat hebben we nog niet gedaan. Maar 2014 belooft een goed jaar voor sportrico te worden. Oké, okay. dan uh, gaan we daarop wachten natuurlijk. Uh, ik uh, heb hier, ja, ik heb toch ik heb hier iemand staan aan mijn rechterkant. En uh, die, die, die komt mij zeer... Oh, ik heb eerst even een dame natuurlijk. Bij de brievenbus. Hallo. Hallo. Hallo. Wie ben jij? Anna. Hallo Anna. Hallo. Je bent heel geduldig op jouw momentje aan het wachten. Dit is jouw momentje. Um, volgens mij uh, zou jij een rol kunnen uh, spelen in uh, oh ja, het project, eigenlijk de opdracht van vanavond. Want ik heb begrepen dat jij uh, singer-songwriter bent, dat je gitaar speelt. Ja. Uh, en volgens mij ook wel heel goed. Want ik zie daar een man met een hele rare baard. En, uh, <lacht> nee hoor, ik ken hem allemaal. Maar die, die vertelde mij dat je heel erg goed bent. Dus ik wil eigenlijk vragen of jij misschien zo meteen een auditie wil doen. Nou, ah ja, maar wacht even, want uh, je, je zingt ja. en je speelt gitaar. Ja. Dat is wat het is. En wat, welk genre, waar moeten we ongeveer aan denken? Een uh, soort van Ed Sheeran een soort... Ed Sheeran? Okay. Ja. Oké, okay. Kun je een stukje doen? Kun je een stukje zingen? Want dit is even het moment, dat vraag ik even iedereen heel, heel iedereen stil. Iedereen is... stil. Heel Leeuwarden is nu stil. En dan gaan we even luisteren naar... Gewoon doe maar even een stukje zo. Nu? Ja, ja nu. Oké. Okay. Uh, white lips, pill face, Britain is a burn on the yeah. Ja, doe nog een oh. wat. Lights gone, days and struggling to pay rent, long nights, strange men. Ja hoor. Ik zeg verkocht hoor. Ja, ik vind ja. het goed. Ja, heel goed. Oké, oké, oké. Ja, maar hell even de man naast jou nou, want uh, ja, die uh, kennen we natuurlijk allemaal van. Ik heb een hit. Oh, is it. Hit. Om, bom, the, the fuck you yeah, is did, fuck you is did, fuck you did. Ik heb een hit. Oh, omdat the fuck you did. Ja en uh, ja, dan had je ook nog deze. Pipe the pee, pipe piep, the pee, pipe piep, the pee. Ik heb een poliep. Ja, met Leo gewoon. Pipe the pee, ik heb een poliep. Hallo, Danny van het Eno. Ja. Jij moet even handjes! Handjes! Ja! dat is je thema, hè? Weet je, allemaal geen jatten. Ik. ik hoor alleen maar handjes. De hele... Leg even uit, want uh, jij, jij bent... Jij hoort ook bij Anna geloof ik. Nou, toch? Uh, ik zal het je even uitleggen. Leg het even uit. Uh, uh, er is uh, door de Comenius... Het is een scholengemeenschap in Leeuwarden. Is er uh, uh, zijn er twee voorrondes geweest voor de Serie Stillend. En uh, in de finale was ik de presentator. Dat is wat Ja, natuurlijk. Ze bellen me overal voor de <laughs> laatste dagen. Want... Uh, ik heb een smoordruk speciaal voor jullie. Oh, en goed. alles voor het goede doel natuurlijk. Maar um, ja, ik was vanavond de presentator... En, uh, en een prachtige, fantastisch talent op die school, de Comenius. Maar ja, er kan er maar één de winnaar zijn. Dennis, uh, Koen, dat is toch zo? Ja, kan nee, er kan er altijd maar één de winnaar zijn. Er kan er maar één de, de, de winnaar zijn. zijn. En in dit geval is dat dus geworden Hanna. Ja, Hannah. Maar er zijn heel, heel veel acties geweest door, door de scholengemeenschap. Er zijn drie locaties, allemaal geld ingezameld. En ja, ik kan het je... Ja, ik, wil, ik kan het zelf eigenlijk ook nog steeds niet geloven. Maar als je die check ziet, ja, ik... ik weet niet of de cameraman er even een, uh, een shotje van kan maken. Ik start, een er roffel... ik start er een roffel voor, want Danny Panadero, hoeveel heeft het opgebracht? Het heeft opgebracht 31.359. Wow. Wow. Wow. Ja, dat is toch ongelofelijk. Normaal, want Het Hij staat hier gewoon even voor het glazenhuis. 31.359. 359 euro en niet te vergeten 32 cent. Jongens, fantastisch! Applaus voor jezelf, helemaal top! En Hanna, uh, ja, ja, ja, ja, dan uh, moet ze wel. Ja, ze dit heeft gewonnen. Moet alleen een gitaartje voor jou regelen mij. Ja, we maar. moeten ook ja, een gitaar. En ik zeg, Dennis, misschien kent er ook nog wel een uh, montemonicaatje bij. Oh kijk, of... hij loopt oh, zichzelf ook al Ja, hij ja, naar binnen. Ja, oh, <laughs> maar hoor. we hebben nog geen montemonica. Ik zeg, hoe meer ziel meer vreugd, maar dat kost je wel 25 euro, hè? Ja, we ja, ja, we ja. hebben geld dit gaat, dit gaat geregeld worden. Uh, Jullie twee, in ieder geval, top. Ik heb daar ook nog een meisje in, die wil ook nog, die kan ook zingen, maar die moeten we dan straks. dat Gaan we straks eventjes doen? Heel goed, want, uiteindelijk moeten we een hele band formeren. Natuurlijk. Kom naar het glazen huis als je een, een instrument speelt, ja, als bas, je misschien een misschien een drum, weet je, neem trommels mee, weet ik veel, ja. van alles. Ach, laat het ook maar verzinnen ook. Heel goed. Dan nu hebben wij aan de telefoon. Even kijken, Femke. Hallo. Hallo, Femke. Ik, ja, ik weet, ik weet welke plaatje we horen en ik weet ook dat je mij daar heel blij mee maakt. Ja, dat weet ik ook. De beste plaat van 2012. Oh. Echt waar, ja, nou ja, dat ben ik eigenlijk wel een beetje eens, ja, de beste plaats van het Echt waar. Maken. Ik vind het spannend, welke is dat dan? Nou ja, ik weet, ik weet niet of het helemaal jouw genre is, uh, Dennis, maar um, waarom wil je hem horen, Femke? Ja, ik, ik vind het gewoon de meest fantastische plaats. ik heb in de Koen Anders show begin januari heb ik hem ook aangevraagd. Oh, kijk. Ja, en ik word er gewoon helemaal blij van. Ja, nou ja, uh, wij ook, heel erg zelfs. Uh, hoeveel uh, brengt het op voor Serious Request, Femke? Ik heb een tientje gedoneerd. 10 euro, hartstikke mooi. En de vraag is natuurlijk, kijk nu hoor je nog een heel zoetsappig muziekje, maar welke plaat wil je horen? Nick is in Paris. Juist! Oh ja, die vind ik nog eens. En dan gaan we. Ah, 1, 2, 3, 0! Dankjewel Femke. Jo, veel succes nog. Goedenavond, dankjewel. Doei. Ah, twee helden bij elkaar, misschien een iets grotere held dan de andere. JC Kanye West, niggas in Paris So I ball so hard, motherfuckers wanna find me But First niggas gotta find me What's 50 grand to a motherfucker like me? Can you please remind me? Ball so hard, this shit crazy Y'all don't know that don't shit face. And as we go, 0 for 82 when I look at you like this shit great Ball so hard, this shit weird We ain't even a pope, be here Ball so hard since we here It's only right that we be fair Psycho, I'm lipo, Let go Michael, take your pick Tyson, Jordan, Game 6 False so hard, got a broke clock, Roll Rolex that don't tick tock. All the Mars that's losing time, Hitting behind all these big rocks. false so hard, I'm shocked too. I'm supposed to be locked up too. You escape, but I escape. You be in Paris, getting fucked up too. false so hard, let's get faded. Liberties for like six days. Gold bottles, Soul models, spilling ace on my sick jade. So false so hard, bitch, behave. Just might let you meet gay. Shot towns, rolls, moving the next beat. Fall so hard, motherfuckers wanna find me That shit crack That shit crack That shit crack Fall so hard, motherfuckers wanna find me That shit crack That shit crack That shit crack Just said, they yeah, can we get married at the mile I said, look, you need to crawl for your bar Come and meet me in the bathroom style And show me why you deserve to have It all. Oh, so That she cry. That she cry. Ain't it Jay? Oh, oh, so What she order? Fish fillet. Oh, oh, so Yo, whip so, whip so cold. This whole thing. Oh, so hot. Like you ever be around motherfuckers like this again OG girl, grab her hand Fuck that bitch, she don't wanna dance She's my French, but I'm in France <laughs> I'm just saying, Prince Williams ain't do it right If you ask me, cause I was him, I would've married Kate and Ashley Was Gucci my nigga, was Louis my killer Was drugs my dealer, what's that jacket Margilla Doctors say I'm the illest, cause I'm suffering from realness Got my niggas in Paris, and they going gorillas, huh? I don't even know what that means. No one knows what it means, but it's provocative. No, it's nice. It gets gross. the people it... going. Don't let me into my zone Don't let me into my zone I'm definitely in my zone Ah, dit is toch echt helemaal fantastisch. Jay-Z, wat zeg je? Daar hou ik wel van. Ja, niet normaal. Jay-Z eh, blijft, eh, ja, dat is echt een schurk eerste klas. Hij was, eh, nou, een tijdje geleden nog in Nederland, Psychodoom. Dat was echt, echt werkelijk maar fantastisch. Ik heb Kanye West ook gezien. Dat was in de HMH en die is heel slecht hè. He? De spoor een beetje kwijt. Jeez, die dingen die hij ja. ding allemaal slecht ook. Ja, joh. die had een mummypak aangetrokken en die zat de hele avond een beetje stoet. Nee ja, ik weet niet. Het is. Hij, was hem niet? Nee, ja. Maar hij heeft toch laatst ook gezegd dat hij net zo'n gevaarlijk beroep heeft als de politie en de militairen. Ja, en hij, nee, ja, hij voelde zichzelf iets groter dan Nelson Mandela. Nee, ja, ja, dan, ja, het ja, ja, hij zegt gekke dingen. Maar dat is de fase waarin de man zit, die moet even met zijn beide pakken. Maar het is ook wel weer interessant. Uiteindelijk maar gaat hij weer briljante muziek maken. Ik weet het zeker. Dankjewel, Femke. En overigens alle anderen ook diewertje, Hilda, Maxime, Ralf, Andrea, Rinke... voor het aanvragen van Kanye West en Jay-Z met Niggas in Paris. We gaan naar een heel bekend liedje. Een grote hit. Genaamd Hey Brother van Avici. Maar. Dan in een hele bijzondere uitvoering aangevraagd ook. Omdat het zo mooi was. In de ochtendshow bij Giel. Toen zij, Tessa Rose Jackson, daar te gast was. En uh, deze cover deed. Levert veel geld op. Hey Brother, life. Hey brother. There's an endless road to rediscover. Hey sister. no the water is sweet, but blood is the girl oh if the sky comes falling down for you there's nothing in this world i wouldn't do Hey, sister, do you still believe in love? I wonder, oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. The sky comes falling down for you There's nothing in this world I wouldn't do Nou ja, gewoon, uh, gewoon live gezongen. Prachtig mooi. Tessa Rose Jackson hoorde je en Hey Brother. Uh, maar dan mooi gezongen natuurlijk. Uh, Dennis, jij ja. vermaakt je wel geloof ik hè? Ja, heel ja, tuurlijk altijd. Ja, mooi. mooi om te zien. En ook mooi om te zien hoe druk het hier in Leeuwarden is. Ik check eventjes. Hallo allemaal bij het Glazen Huis. Hallo. Hebben we er allemaal een beetje zin? Waar zijn die handjes? Ja. Kijk eens. <laughs> Boy, zullen we even de wave proberen een keer? Daar hebben we ja. volgens mij nog niet gedaan. Ja. En dan beginnen we daar in de hoek met de wave. We doen hem even één keer oefenen. Want ja, dit zijn altijd lastige dingetjes natuurlijk. En dan gaan we zo woe, maar helemaal naar die kant. En uiteindelijk moet ook die hoek meedoen met de wave. Oké. Okay. Here we go. Volg Dennis. Drie. Twee, één, en Daar gaat hij. Daar gaat hij. Daar gaat hij. Daar gaat hij. Daar gaat hij. Daar gaat hij. Daar gaat hij. Daar gaat hij. Daar gaat En terug, terug, terug, terug, terug, terug, terug. Ja, ja. Oké, oké. Nou, dat is alvast nou, dat is alvast helemaal niet verkeerd. Zeg ik gewoon. Hey Dennis, ontvangen wij nog gasten vanavond? Weet jij dat? Ja. Of maar Ik weet niet of je er iets over mag zeggen, maar als je zo blij kijkt, dan wordt het natuurlijk wel gezellig. Nee, kijk, weet je, je moet die nacht een beetje goed doorkomen. En ja, ik ben ook manager, maar ik vind het ook ah. gewoon kicken dat ze langskomen. De kraaien komen zo langs. Oh, vet. Ja. Oh, Vorig jaar natuurlijk een van de meest aangevraagde platen. Ik vind je lekker, dus dacht daar. Nou, mooi moment hier op het plein. Ja, tof. Nou, dat is zo dadelijk. En er staat je nog veel meer te wachten als je op dit moment kijkt. En volgt wat wij allemaal doen hier bij 3 fm Series Request. 10 euro had Annemarie Verbeek over uit Hellevoetsluis voor deze van in excess Mystify, mystify me Mystify, mystify me I need perfection Some twisted selection That tangles me Mr. Fai hoorde je van in excess leverde uiteraard ook weer geld op. Oh ja, dat had ik al gezegd. Annemarie, dankjewel. 10 euro. Gedoneerd via 09091336. 1336 Ik herhaal terwijl er een deurbel klinkt. 09091336. 1336 Mijn assistent Dennis is even weg. Dus ik kijk even om de hoek. Hé, hey, ik herken hier zomaar Elske de Wal. Hallo. Hallo. En jan jaaf van de Wal. Hey, jongen. Kom verder, kom verder. Dennis. Even kijken, pak allebei een microfoon op. Ik... Wij zijn, het, wij zijn het ja. draaien. <laughs> wat leuk. Dag Elske. Hi, hoe gaat Hallo? het? Ja, ja, uitstekend. Trek je het een beetje? Ja, ik begin wat schor te worden, merk ik, maar ik heb ja ik Ach, voel snel nou niet allemaal. Ik voel je mijn kippertje lekker pas. Al die mensen hier toch? Dat is echt een leuk. Nee, ja, super dat is fantastisch. Ja, Leeuwarden is echt helemaal top. En uh, ja, we worden wel wakker gehouden door die uh, Malote als Dennis Bening. En nu staan jullie ook in het <laughs> huis, dat is helemaal top. Hoe is het met jou, Elske? Het gaat goed. Ja? Ja. En hoe is het met jou, Jan Jaap? Ja, zeer goed. Zeer goed. Ja, je ziet er ook goed uit, moet ik dank zeggen. Dankjewel, ja. dankjewel. Ja, ik heb me helemaal niet geschoren. Nee. nee. Sorry. Ik ook niet. Dus dat scheelt. En mag ik vragen? Het is een beetje een onbeleefde vraag. Maar ja, ik neem aan dat er in ieder geval muziek gemaakt gaat worden. Maar wat komen jullie doen? Nou, wij hebben vanavond, terwijl jullie hier radio aan het maken waren, wij opgetreden hier uh, een paar honderd meter verderop. In de harmonie. Oké. Okay. En uh, uh, wij hebben uh, comedy gemaakt en muziek gemaakt. Speciaal voor jullie. Althans, uh, we hebben geld opgehaald. Ja. Maar, um, ja, ik, ik ken jullie <laughs> allebei natuurlijk. Maar ik ken jullie dan nog niet als in uh, een, duo. een setje zijn. Nee, nou ja, nee. We, we mochten niet blijven slapen. Dus dat kunnen we ook niet laten <laughs> nee, oh, nou okay. zien. Nee, nee, uh, nee. Elske is vries en ik ben ook vries. We komen we alle twee hier vandaan? Uit en uh, dus uh, wij hebben echt een uh, enorme thuiswedstrijd gespeeld. Zo is dat. Maar, maar en samen gewoon op het, op het toneel ook. Ja, we, we hebben wel allebei onze eigen ding gedaan. Oh, nee, maar we, we zijn, we we zijn grokend zijn, uh, begonnen met z'n tweeën. Ja, en we zijn muzikaal Holland. geëindigd ook met z'n tweeën. En jij zingt waar. dan ook? Nee, ik heb piano gespeeld. <laughs> Oké. Okay. Maar dat, ja. is, dat is dan ook wat hier nu gaat gebeuren. Ik, ik weet het niet. Dat ligt aan jou. Er staat nou, piano. Luister, we hebben een piano, piano en, en ik zie een microfoon, dus ik denk. Maar ja. het, het is niet mijn core business, Dat word ik meteen Oh maken. ja, hij denkt zich meteen In de weer. Dus als, je, dus als je professioneel goede muziek wil, dan moet je sowieso L's laten spelen, maar wij kunnen samen ook nummers spelen. Ja, nee, ja, heel graag. Leuk. Heel, heel graag. Ja, fantastisch zelfs. Hey, en, en jullie als uh, als uh, leeuwardenaren, is dat het? Nee. Leeuwarders, zeggen we hier. Leeuwarders. Oh. Jullie als Leeuwarders. <laughs> hoe, hoe vinden jullie dan dat wij hier staan? Hoe Ja, dit is, dit is gewoon. Uh, wel, ja, dit is wel heel bijzonder. Want je, het is bijna een soort Elfstedencourt, oh. vind ik. Nou, oh. als, als, als jullie zo. dat al zeggen, ja, dan voelen ja, wij ons ja. vereerd hoor. Ja, dat, ja dit is Elfstedencourt. Ja, dit is wat, wat is er gebeurt zo? als het echt vriest. Dan ga je dit krijgen. Dan krijg je dit. Dan echt, ga hoor. je echt dit krijgen. Oh. En ik. Uh, ik kan me nog herinneren dat ik verder ook, daar zat vroeger een kroeg die heette De Toog. En daar ben ik nog wel eens uh, uitgetrokken door de, door de uitsluiter, omdat ik te klein was. Dus het is ook een beetje sentiment hier. Nou, oh, wat gaaf. Wie weet u wel beter. Ja. Hey, en uh, uh, jullie hebben opgetreden, dus dat heeft ook iets opgeleverd, neem ik aan. Dat heeft iets opgeleverd. Zeker. En uh, uh, we moeten erbij zeggen dat uh, we, we zijn echt net klaar We zijn tien minuten geleden waren we klaar. Dus uh, we hebben de, de kaart opbrengst en uh, uh, alles wat er omheen is. Maar de drank opbrengst, die komt nog. En dan weet je, daar verwachten we natuurlijk een hele hoop dan Ja, de, want dat ja, flink we is de gek. Uh, ja, okay. Dus wat we nu hebben. Oh, dat komt echt ook. Een, uh... Namens ons tweeën is dat we. 5000 euro. Eentje. Zo! Zo. Uh, uh, waar moet ik dat naartoe doen? Oh ja, hier een poompaklet. En hier komt dus <tie> nog de drankontbrengst bij. En nou. we hebben, ik heb serieus, een jongetje op de rij. Eerste rij van 10 jaar. Heb ik bier laten drinken. Dus dat wordt nog een behoorlijk groot, <tie> uh, behoorlijk <tie> groot bedrag. Wordt dat nog. Die is zojuist het theater uitgedragen. Ja, zo ongeveer. Ja precies, ja. precies. Nee, fantastisch. Maar een prachtig bedrag sowieso. En het gek dat ik jullie ook inzetten voor Serious Request. En uh, ja, bij deze nodig ik jullie uit om naar het, het hoekje van het glazen huis te gaan en, en je een beetje te settelen. Wij settelen ons en doe vooral je ding. En uh, we, we zijn nog niet weg. Nee, nee precies. Doe je, jullie ding en we gaan straks live luisteren. Wat vind ik dat gaaf? Naar uh, Elske de Waal hier en Jan Jaap van der Waal. Zou het nog eens familie kunnen zijn? En zijn bandnaam ook en dan, dan, uh, uh, Oh ja, daar moeten, moeten we even iets op verzinnen. Oh, wordt heel mysterieus gekeken. Ja, van der Wal de of zo. Oh, oké. Okay. Uh, voor oh, 150 leuk. euro is hier CyberZeel. Get temp, but Just toss that ham in the frying pan like spam. done when I come and slam Yeah, I feel like the son of Sam Don't make me wreck Pectic, text in the chair Got me going like General Electric And yeah, the lights are blinking I'm thinking it's all over when I go out drinking Oh, making my mind slow That's why I don't f*** with the big four Oh, Bro, I got to maintain Cause a like me is going insane In a riot, My back like a sumo, slamming that ass, leaving your face in the grass. Cause you know I don't take a doulo, lightly. Both just tell cause can't outright me. kick that style, wicked, wild. happy face, you've never seen me smile. Rip that mainframe, I'll explain. A like me is going insane. Cops come and try to snatch my crops. These pigs wanna blow my house down. Ten the grams to the next town. They get mad when they come to raid my pad, and I'm out in the night boost camp. Yes, I'm the pirate pilot of this ship. If I dip with the ultraviolet dream, hide from the red light beam. Now do you believe in the unseen? Look, but don't make your eyes strain. And, like me, it's going insane. It's 2013. Kom Kom Swijdenberg. 3 FM. Ik check heel even of dat hier ook werkt. Uh, even één vraag aan jullie. Waar is dat feestje? Hier is dat feestje! Oké, okay, nee, dat had even duidelijk mogen zijn. Het feestje is hier, bij het Glazen Huis gezellig en weet je ja wat het is echt prachtig is dat jij dan niet door hebt je hebt je koptelefoon nu op Dennis en uh, jij hebt zo belachelijk vals. hij deed hier meestal pleger Dat Elske de wand tegen hem zei oh mijn god wat doet hij nou allemaal nee dit is nog mooi wat je nu doet ja, dus. ja ik ben ook niet zeker het hoort er allemaal bij nee prachtig prachtig we gaan uh, dan nu naar een benefietavond. want iedere avond is er een benefietavond. en daar is onze verslaggever onze we hoorden er een uur geleden nog toen was ze bij Gerard Ekdom en nu is Miranda van Holland in de harmon hier in Leeuwarden Miranda. Nou, hoe is het daar? Hi Koen, het is bijzonder gezellig hier in de harmonie. Er wordt van alles georganiseerd in het kader van Serious Request. Je kunt hier lezen, Kevin. Er was een veiling zojuist. Um... Maar het allerleukste en het meest originele gebeurt hier achter mij. Je ziet hier en je hoort zo meteen misschien wel bekende geluiden. Ik weet niet, was jij zo'n een jongen in zo'n kroeg die achter een fruitmachine zat, Koen? Nee, nee, nee, nee. nee. Ik vind dat ik, eerlijk gezegd, ik vind, dat vind ik een beetje kansloos in een kroeg achter een fruitmachine staan. Of zeg ik nou iets stoms? Nou ja, eh, ik was er Nooit zo gek op. Maar nou vanavond ben ik verslaafd. Ik sta oh. namelijk in de harmonie voor de enige echte levende fruitmachine. En dan wordt het wel ineens heel leuk. Dus we okay. gaan even gokken. Allemaal ten bate van Serious Request. Ik heb hier twee zussen. Gokkende zussen, Maria. Ja, Maria. En de prachtige, ik ben het toch weer kwijt. Dat ja, dacht ik al, Floriske. Dat dacht je al hè? Ja, ja, ja. ja. En jullie zijn echt de kroegtuigers, ik zie het meteen al aan jullie. Uh, en ook echt gek op gokken. Ja, ja, ja. Hey, wat heb je nou dus juist uh, in de gokmachine gestopt? Uh, 2 euro, om mee te beginnen. Prima, prima. dus zullen we een gokje wagen dan? Gaan we doen. Dames, trek aan de hendel. Er wordt dan een grote hendel getrokken in de harmonie. Drietal. Leeuwardense helden hebben vier stukken fruit voor zich liggen. Een mandarijntje, een peertje, een appel en een banaan. Er wordt gegokt en ik zie één appel, één peer, één mandarijn. Dames, snel nog een keer. Nog een keer. Oké. Ik zie drie bananen. Ja! Jij heeft Dat betekent... Je mag een prijs. Je hebt een prijs. Even kijken wat voor prijs Een bakje met nootjes. Het is toch ongelooflijk. Mensen winnen hier prijzen bij het levend fruitautomaat in de Harmonie. En al het geld, want de prijzen zijn gesponsord, al het geld, dat gaat natuurlijk naar Serious Request. Dit jaar. En ze verwachten dat ze zo'n 2000 euro gaan ophalen. Dus dat wordt aan het einde van deze week bij jullie aangeboden. Ja, ik fantastisch. Dat is een gokje waar. Ja, dat zou ik zeker doen. Ja, ik neem ook bij deze mijn opmerking direct terug. Fruitautomaten zijn helemaal de bom. Ja, luister, als ze geld opleveren voor Serious. Die oh, ik zie ook echt dat de Miranda een hendel overhaalt en hoppakee, ja die vermaakt zich wel hartstikke goed. Miranda van Holland dus, bij uh, alle initiatieven hier in de buurt in uh, Leeuwarden die uh, daar plaats gaan vinden. Even uh, resume oké, we hebben hier Elske de Wal en Jan Jaap van de Wal, die zitten nu gebroedelijk uh, gezustelijk naast elkaar op de bank, gaan ze straks live optreden. Dennis Wening is de slaapgast vanavond in het glazen dat is nu al helemaal top. En heeft die mafkezen uit Den Haag van de kraaien meegenomen? Zeker, Die komen zo. Ik, ik weet, ik, ik heb geen idee hoe laat, maar uh, ze gaan ergens optreden. Het verloopt een heerlijke, mooie, fijne nacht te worden. En ook. Uh, en die band, hè, ja. En, uh, en de band hebben ja. we ook nog. Ja, oh, we moeten we nog wel even audities hebben. We hebben nog één auditie die staat te wachten. Maar eerst wil ik even dat jij gaat staan, Dennis. Dat gaan we nou net krijgen? doen alsof je een gitaar in je handen hebt. Ik ben even benieuwd of je deze kent. Ik vind dit zo'n fantastische plaat. Aangevraagd door onder andere Henry en Michael. Voor 25 en 10 euro is 35 euro. Dit is Reeve. Oh, please. Nee, die stem, daar ben je gek van? Nou ja... Oh ja, dat, dat is een beetje Chad Kroeger eigenlijk. Ja, ja, precies. Ja, ja, ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, ik vind het dan wel helemaal te gek. Nee, nee, maar is goed vanavond. En uh, place your hands. Nou, wij vinden alles mooi natuurlijk. Uh, nou ja, sowieso, het levert geld op. laten we duidelijk zijn. En dat is waar we het voor doen tijdens 3FM Series Request. Geld binnen harken voor een heel goed doel. Voor het Rode Kruis, die daar fantastische dingen mee doen. 800.000 kinderen sterven jaarlijks aan de gevolgen van diarree. Dat is een ongelofelijk aantal. Dat kun je eigenlijk niet beseffen hoeveel kinderen dat zijn. En met een paar voor ons in ieder geval simpele maatregelen... kunnen we dat aantal al met de helft terugbrengen. En het is echt wonderbaarlijk om te zien... Uh, ja, uh, dat bijvoorbeeld zeep, gewoon iets simpels als zeep... Dat het is daar echt letterlijk van levensbelang. Voor 1 euro uh, kan een kind een maand lang handen wassen. Ja. En uh, daarmee doodt het de bacteriën op de handen. Het is iets essentieels en ja, goed. Zo zijn er veel meer maatregelen natuurlijk. Help 3FM, serious request, vraag een plaat aan via het callcenter. Bijvoorbeeld 09091336. Of uh, ga naar de site 3FM.nl. Je kan het ook zelfs via de 3FM app doen. Ach, alle handen manieren ja. oh, om het oh, te doneren. Uh, ja. Hallo Jacco. Ja. Ah, Jacco zit in de kroeg, geloof ik. En die zwaait net iemand uit. Hallo Jacco! Ja, hoi! Hey, daar ben je! <laughs> ah, ik sta even voor de Rembrandt, midden in Leeuwarden. Oh, je bent hier in de buurt. Gezellig! Ja, zeker! Hé, hey, en we, we, we bellen je niet zomaar, want we gaan jouw aangevraagde plaat draaien Jacco. Ja, dat is helemaal perfect. Ja, nou jij bent helemaal perfect, want jij hebt daar neem ik aan geld voor over. <laughs> Hoeveel mogen wij noteren? Uh, jullie mogen 10 euro noteren voor het plaatje. En welk plaatje mag dat zijn? Dat mag zijn. Ellspringley, jailhouse rock. Oh, Oké, okay. daar gaat hij dan. Jakob, dankjewel man. Perfect, yours. Bijna avond. Morgen through a party in the county jail. The prison band was there and they began to wake. The band was jumping and the jaw began to swing. You should have heard this knockdown jailbag sing. Let her rock. I'm just turning any mix I stick around get my kick Everybody left say the jail do jail Yeah jail rock Elvis Presley zojuist ah, aangevraagd door Jacco voor 10 euro. Altijd fijn en uh, doet het ook uh, lekker op het plein hierheen. Oh, en, uh, is, uh, ja, maar Elvis de koning man. Ik van Elvis. Ja en hij van jou, tenminste ja, ik dat heb ik begrepen heb. dat het zo was. Ja, ja spreek tot mij s'nachts. Uh, Elske de Wal en Jan-Jaap van der Wal, Ja, toch een mooi uh, Fries duo uh, Belde na nou, een half uurtje geleden aan hier bij de, de, de deur van het glazen huis en uh, ze gaan een liedje doen. Uh, dit is het moment en ik uh, moet even weten uh, Elske, ik heb begrepen dat het een heel mooi liedje is. Ja. Wat jullie nu ten gaan brengen. Ja, dat is een heel mooi liedje van Smith and Burroughs. En dat is... Uh... When the Thames Froze. Ja, dat is echt zo ontzettend mooi. Jan Jaap neemt nu plaats achter de piano. Die overigens vast staat in het glazen huis. Voor het eerst hebben wij een piano. Dat is natuurlijk echt top. We hebben dit vanmiddag ingestudeerd, ik zie ook die akkoorden zo op de papier staan. C, M, E, C, Het is Jos die ben. maar we komen. Nee, ik oké, ik begrijp dat nu goed. de verwachtingen mogen niet te hoog gespannen zijn, maar toch ik weet hoe goed Elske sowieso zingt. Jan Jaap piano spelen, ja, dat heb ik nog niet eerder gehoord. Maar dit is dan het moment waarop we dit mooie duo, ik vind het echt dat jullie te zijn, live gaan horen hier in het Glazen Huis. En jullie noemen jezelf? Wat is de artiestennaam uh, uh, Ja, daar moeten we nog even over nadenken. Oh, dat is er nog niet. Want Van de Wal in de Wal, vind je dat wat? Ja, ja oké. Okay. Dat is meer een advocatenkantoor. Ja, precies. <laughs> oké. Okay. Maar hier live in het Glazen Huis. Nu met When the Thames Froze Live. Time. Mm -hmm. Remind me Dream of you next be the Ja, er wordt, er wordt al wordt hierbij. Wow. Fantastisch. Oh wow. Ah, is echt heel mooi hoor. Super ja. nee, mooi. Ja. absoluut. Fantastisch. When the Thames froze was dat live van de Nee, van, uh, van twee balletjes Dat zou natuurlijk ook nog kunnen, hè. Twee walletjes. Dus meer een carnavalsact, maar nee, echt fantastisch. Dank je wel. En nog eenmaal, uh, Leeuwarden, een groot applaus voor Janja van de Wal en Elske de Wal. Yeah. Ja, echt mooi. Prachtig, prachtig. Dan moeten wij snel door, Dennis. Uh, we gaan zo nog even op de foto met ze natuurlijk. Maar ja. eerst naar buiten, want hier bij de brievenbus... Ja, ja heel lang gewacht. Maar dan komt daar eindelijk weer een auditie aan. We moeten een band formeren vanavond. Ja, ja is... ik ben, ben benieuwd of het nog gaat lukken. Maar oh, we dan hebben zo we zo goede lukken. Lukken. Ja, nou goed. Ik hoop dat er al heel veel muzikanten aankomen. Ja, joh, natuurlijk. Ja, nee, dat gaat lukken. En hier bij de microfoon, kom dichterbij en vertel wie je bent. Ik ben Marit. Hallo, Marit. Hoi. Hallo. Hoi. En Marit, jij maakt muziek. Ja, klopt. Waarmee? Met zang en af en toe dan speel ik zelf een beetje gitaar, maar daar ben ik nog niet zo goed in. En schrijf je ook eigen liedjes? Ja. Je schrijft ja. ook eigen liedjes? Oké, okay, ja. dat is heel goed. En waar gaan die liedjes over? Het ligt er maar net aan wat er op dat moment echt in mijn hoofd speelt, maar... Maar een beetje vrolijkheid of juist ook wel een beetje ellende erin? Ja, tot nu toe heb ik nog niet één nummer geschreven dat echt depressief was. Oh, dat zijn dus... meestal wel de beste, hè? depressief. Ja, houd van. Ja. Hey, maar we zijn heel erg benieuwd, want uh, kun je een stukje zingen voor ons? Ja. Ga je gang. Hoppa, meteen oh, Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, je ja. moet altijd ja, wat ja, Zeker. Nou, en, uh, doodse stilte even hier bij het Glazen Huis. En pak je moment. With you Oh, it's sometimes I love you But in times you make me blue Times I feel good Yet at times I feel used Loving you, darling Makes me so confused I keep on falling in and out of love, love, love with you. I never love, love someone with, with love, love, love with you. Nou, nou, nou, nou, nou. Ja, ja. Oké, okay, okay, ik zeg, kom maar binnen. Kom maar binnen met je krijgt. Wat, je hoort erbij hoor. Ik voel me echt in een Henke als mis die zegt, je bent door naar de volgende ronde! Ja, ja, ja, ja, ja. Uh, Hé, hey, wat gaaf, Dennis. Ja, hè? Top, maar ja, we, zitten al, we zitten al goed in de zangeres in ieder geval. Ja, we hebben dus ook nu nog even wat, wat ja, gitaren nodig en misschien wat uh, percussie. Ja, percussie. En neem je instrument mee, kom naar het glazen huis. Piano we is dus niet nodig. In Leeuwarden. Nee, piano hebben we staan, maar als je piano kunt spelen, ja, precies. dan mag dat natuurlijk wel weer ja. Goed, het is bijna twaalf uur. Ik denk dat de kraaien ook niet lang meer op zal laten wachten. Nee, nee. Ja, ik vind het nu al echt een top -anast.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 Zoals deze. Wanneer kan ik mijn eigen ziekenhuis kiezen? Dat kan bij een restitutiepolis. En ook met de meeste natura kun je bijna overal heen. Ook een vraag aan IndiePender? Twitter hem dan met hashtag ZorgService. Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook. www.secondlove.nl Heb jij ook een vraag voor de ZorgService van Independer? Twitter hem dan met hashtag ZorgService. Het is weer Salon bij uw Renault-dealer. Kom tot en met 5 januari naar oud wordt nieuw. Ruil uw oude auto in voor een nieuwe Renault en wie weet betaalt Renault 10.000 euro mee. Profiteer bovenop alle aanbiedingen van extra voorraadvoordeel en extra accessoires ter waarde van 538 euro. Ga voor meer informatie en de voorwaarden naar Renault.nl. Kies voor de kwaliteit van Renault.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 is uw auto nog niet winterklaar? Kom dan voor 6 januari naar uw Renault dealer en doe de wintercheck voor slechts 9,95. Maak een afspraak op RenaultWintercheck.nl. 3FM. Nacht. het is zaterdag 21 december. Patrick Holzkamp met het NOS-journaal.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 Koen Zwijnenberg. Ja, daar zijn we weer. Serious Request. 3. FM. Het is maar goed dat je erbij bent. Het is maar goed dat je luistert of kijkt of in ieder geval Serious Request volgt. Het belooft een hete, zoele en vooral te de gekke Serious Request nacht te worden. We gaan niet slapen. We beleven een insomnia. And I need to and I need to get some rest. Yo, where's the cess? I confess. I burned a hole in the mattress. Yes, yes, it was me. I plead guilty and at the count of three, I pull back the duvet. Make my way to the refrigerator. One dry potato inside. No lie, not even bread. Jam when the light above my head went. Back.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 I can't get no sleep, sleep, sleep, sleep, sleep, sleep, sleep, sleep. sleep. Uh Euro. Jessica gaan voor 10 euro. Henri! Paulus, 25 euro. Uh, 10 euro. En Rika Meijnersma in 25 euro. Van Anja van Wees uit Gulpen. Dank, dank, dank, dank, dank hiervoor. Het is... <coughs> 7 over 12. Wij zijn inmiddels aanbeland... bij een nieuwe dag. Jazeker. Ja, ja. Bij de dag die heet... zaterdag 21 december. ja. Het voelt wel even lekker, want er zijn we echt wel even wel op weg hè? We zijn ja, de 18e precies. begonnen en we zitten nu alweer op 21 december. En dat is schijnbaar een bijzondere datum. Ja. Want, Dennis. want dan is mijn mijn vrouw is nu ja. Is jouw vrouw ja? Ja, ja. Stella Dori. Wat ja. genant dat jij op haar verjaardag in het glazen huis. Zit. <laughs> ja, erg ongelooflijk. Zo wat voor het goede doel. Nee, maar morgen hebben we het feestje. Oh, we gaan er bellen. Ja. Ik ga er. Ik hoop bellen. dat ze denkt dat ze ligt slapen eigenlijk. Met Stella. Hey, schatje. Hey, <laughs> gefeliciteerd! <laughs> oh, yeah. Leeuwen! Voor iedereen die uh, jarig is en voor Stella zing even mee. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de glorie, in de glorie. De gloria! Hieper de pie. Dankjewel, wat lief. <laughs> ja, je lacht wel en ja, gefeliciteerd, stellen natuurlijk ook namens mij. Maar um, ja, je man die zit gewoon hier, dat is ook ongezellig. Ja, nou, we vieren het morgen. Oh ja, als die er helemaal voor van Brakstein. Oh. Uh, <laughs> ja, ja, ja. <laughs> ja, nee, leuk, leuk, komt al goed hoor. Ja. Hey, en, uh, maar ja, oké, okay, ik stel voor. Om dan even een plaat te draaien, iets, iets bijzonders, van jullie ofzo. Ons of, liedje. ach of, uh, ja. ah, jullie liedje. Ja, ja, nou ja, goed, we hebben verschillende liedjes, maar dit liedje is toch wel, toen ik voor het eerst zeg maar met haar ging, ja. dat was rond die tijd denk ik, en we hadden wel een nummer waar we allebei uh, wel los op gingen. En hoe lang geleden is dat? Uh, negen jaar geleden. Nee, oh. Ja. ja. Is, uh, Tien jaar hè? geleden, nee. hoor. Tien. Oh, <lacht> no, zoiets. Nou ja, veel lang. Lang. Hey, nee. uh, Oké, okay, en welk nummer is dat? Nou, Take Me Out. Take Me Out, Frans Ferdinand. Ja hoor. Okay. Ja. Uh, maar één ding Dennis, uh, niks is gratis. Nee, ik, uh, ik geef 100 euro. Oh, 100 ook meteen? Ja, oh, 100 euro voor het goede doel. No. 100 euro, helemaal top. Stella, gefeliciteerd, slaap lekker straks. En deze is Even voor dansen hè, schatje. Ja. Ja. Fijne ja. verjaardag! Doei, doei! to blame There's a far Fantastische plaat, Niet ja. normaal. Een van de mooiste van, van het jaar, hoor. Ja, Hij was de uh, tweede ook geworden, hè? was is zo'n van het jaar, de Tweede geworden, ja, ja, ja. Scherp, scherp. Ja, ik vond het echt heel. De eerste keer dat ik het liedje hoorde, dacht ik: wow, ja, hoor, dat, ja. Dat, uh, ja, het is ja, bijzonder, het is, een, een superband sowieso. Uh, Boxer Rebellion hebben we het over met diamonds, uh, aangevraagd door, door heel veel mensen. Ik noem er even snel een paar. Annelies van de pelt: Freek, voor, uh, Freek, 110 euro. Mooi, uh, Frank Bergenvoet, 10 euro, ook mooi. 50 euro Timo box uit uh, Sertogenbos. Ben Bos. 25 euro Judith. 25 euro Karin en 10 euro Irene. Serious Request. Ja. Serious Request. Dat is het, het telefoonnummer wat je nu kan bellen. 0909. 1336. 1336. En onthoud ze zitten voor je klaar. Want ja, even voor de duidelijkheid, ook al is het midden in de nacht... ook al is het tien uh, voor half één... je kunt altijd bellen om een plaat aan te vragen. Sterker nog, vinden de mensen die daar nu op dit moment bij het call center zitten... ook alleen maar leuk. Uh, om even een kletsplaatje te houden natuurlijk. 09091336. Zij noteren vervolgens welk liedje je wil horen en voor hoeveel natuurlijk. Want dat is het belangrijkste. Uh, je doet het voor een heel goed doel. 800.000 kinderen die jaarlijks komen te overlijden aan diarree. Daar nou zijn door, we wat dus. aan doen. Uh, wat gebeurt hier? Hallo meneer. Wat is dit? Die, uh, die komen die, die, allemaal foto's naar binnen. Die gooit even zijn pas, pasfoto collectie door de bus. Inderdaad, ja. Oh, dit is een actie van Foto MGM. Dit zijn al uw kinderen? Dit zijn allemaal mensen die hun pasfoto's hebben laten maken oh. en die uh, een euro gedoneerd hebben aan Sirius Request. Ja, ik, ik, ik, en uh, dat zijn er toch 300. Dus, uh, Zo, krijgen we krijgen 300 foto's door de bus. Uh. Ja, en een paar die wilden er niet op, dus uh, die hebben dan wel gedoneerd. Dus in totaal 350 euro. Zo, ah, so. fantastisch. Ik trek even voor. Uh, trek even door. Ik trek, <laughs> ik trek even een. Ja, meters lang. Hoe lang is die? Ja. Geen idee. Uh. Ja, nee, ik heb het over... Uh... <lacht> Voordat hij zegt 25 centimeter. Ja. Ja, fantastisch. Ik, ja, ik hou er mee op. Ook. Bedankt, hè? Oké. Okay. Stel over naar, naar elders en Leeuwarden. Want uh, Miranda die is uh, bezig met het benefietavond af aan het gaan. We hebben er al uh, twee keer gesproken. En als ik het wel heb, ik zie het ook hier uh, op mijn scherm voorbij komen uh, Miranda, jij bent nu... Uh, in het stadhuis van Leeuwarden. 24 uur, een driebandmarathon. Inderdaad, de prachtige oude zaal, Koen. Hier, het stadhuis van Leeuwarden. Waar een 24 uur marathon driebanden plaatsvindt. En toen dacht ik meteen, hoe ga je dat 24 uur doen? Want ik herinner me driebanden altijd als heel saai. Mijn opa nam me wel eens mee naar competities. Ik heb er nooit één uitgezeten. Ik viel altijd in slaap. Maar deze mensen zijn echt behoorlijk fanatiek. Uh, en als je... De stoot die nu plaats gaat vinden. Ja, die hoorde je zojuist. Is van de wethouder. Een van de wethouders is. Mede-initiatiefnemer. Hij doet iets goed of hij doet iets vreselijk fout. De grap is dat de wethouder Andries en de bode Gijs. En die trek ik er even bij. Gijs, ik heb je even nodig. Uh, jullie zijn 24 uur aan het, het driebanden. Sinds wanneer ben je bezig? Uh, vanaf uh, twee uur middags. Hoe voel je je? Uh, nou, gaat goed. We hadden ook uh, een beetje branderig. maar. Gaat wel goed. Je gaat dit volhouden? Ja, op karakter. Dat gaan we doen. Uh, mag ik wat zeggen over je sport? Ja, ik, ik voel hem al aankomen. Het is zo saai man, dat kan toch helemaal niet 24 uur? Hey, daarom uh, doen wij ook uh, drie banden, dan wordt het even wat moeilijker, Er komt wat wiskunde bij kijken. Even wat moeilijker, het, wordt ja. het, is, het is echt net zo saai? Ja, hey, ja, het is niet goed voor de conditie, daar ben ik het eens, maar <lacht> het is... Daarom nou, doen we het ook 24 uur, dan heb je toch nog een beetje conditie. Oké, okay, oké, okay. hey, maar hoe halen jullie geld mee op? Hoe komt er geld binnen? Nou, uh, wij hebben 48 man, uh, dat dus zijn uh, 24 koppels, die hebben inschrijfgeld uh, betalen zij. Uh, elk punt wat de BMW, hè, bode en wethouder maakt, levert 75 cent op. Maar elke missen van onze opponent, dat is 50 cent. Dus het tikt lekker door. Tikt lekker door, ja. Ik hoorde net dat er een tussenstand was van rond de 1500. Ja, rond de 1500. Nou, uh, nou, we hadden een streefbedrag van 2400 uh, verwacht. We uh, komen heel ver, denk ik. Mag ik even? Ja, dat eh... Uh, ja. uh... ja, dan de microfoon, dan ruilen we even, krijg ik ja. die stok. Mag ik ook even krijten, want zo ja. werkt dat dan. Ja, ik een balletje. Ja, ik ga even een balletje. Echt, ja. echt iedereen. Ja, uh, dit is, moet jij die microfoon erbij houden, Gijs? Ja. Want zo werkt dat. Nou, een... ja, daar gaat ze. Ja, daar Miranda van Holland, met een keu. Ja, ze had geen keus natuurlijk. Flauwe, ik weet het. En... Tik... Hey! Ze juicht zelf het hardst, volgens mij. En <laughs> ja. nou, ik ben hiervoor geboren. Nou, ik ga even door. Ik, ik heb geen idee. Ging het daar goed of, of niet, Miranda? Eh, eh, nou, wat vond je ervan? Ik was zelf heel enthousiast. De mensen ja. bleven een beetje stil, maar dat was mijn eerste keer. Uh, ja, voor een eerste keer was het helemaal top. Dankjewel, Miranda van Holland, ah, bij de benefietavonden. En dit was uh, dan 24 uur, drie banden. Ik kan me inderdaad voorstellen dat je daarvan een beetje in slaap valt. Omdat het, ja, nou ik eerlijk zijn, dat niet de meest spannende sport is die er is. Nee. Maar je moet je kopje erbij gebruiken, zo is het. Hallo Leeuwarden, zijn we nog een beetje wakker? Yeah. We gaan, even, we gaan even een klein beetje springen, want uh, wij hebben hier een hele fijne plaat. En die is aangebracht door Jelmer, Lilianne, Marco en Bas. Leeuwarden, handen omhoog. Handen omhoog voor Avicii. Yeah. ja ik dacht uh, ik neem Dennis Weningen van mijn nek ik heb een halve bloedlip ik heb spit mijn rug ik de morgen van de warming af kan jij ja, zat de hele tijd ook zo ja. ik heb uh, mijn rug gewerven gedaan ja ik zat ook maar te wachten tot die beat kwam ja, en, ik hoor, en ik zat te kriperen van de pijn en ik hoorde naar boven die beat, waar blijft die beat? En die kwam er niet en toen kwam die beat. Nou, hij heeft een heleboel los op je dek. Een en al gezelligheid, een en al gezelligheid. <laughs> ik heb zomaar vernomen dat het niet lang meer kan duren voordat. Uh... Nou! Hey! Voordat we bezoek krijgen van. Uh... Wie zou dat er daar nou zijn? Ja, ik, denk dat, ik denk dat het ze zijn. Oh! Ja, ja hoor! De kraaien! De kraaien! Ja! Uh, het is fijn! Hallo! Ja. He, fijn, fijn, de kraaiers zijn ja, we. Gaan we zaten! <laughs> ja goed, goed. Nu nog wel hè? Ja, nu best redelijk eigenlijk inderdaad. Nou, volgens mij uh, moeten we nog even wat baren zetten, of niet? Nou ja, ik, uh, wil u, wat, wat vinden jullie? Willen jullie eerst even rustig dat je zegt binnenkomen, een drankje doen? En, uh, ja, maar er is hier niet zoveel drinken. drank, hoor. Ja, ja, we kunt, wat zeg je? Acclimatiseren. Acclimatiseren. Nee, dat is heel goed. Ik draag gewoon even een liedje. En, uh, en dan gaan jullie een, een eigen liedje doen, lijkt mij. Ja, toch? Tuurlijk. ja. Even lekker de boel hier een beetje ophitsen. Ja. Hebben we de zin in, Lio? Oké, okay, ja. helemaal goed. Zo dadelijk hier live in het Gwaazenhuis. En ze zijn er en daar ben ik blij om, want als zij er zijn, dan wordt het gegarandeerd een feestje. De kraaien. Maar eerst Mark Daldrup voor 100 euro. Anneke Bimmerman 50 euro. Patrick Hernandez. Ik zou willen zeggen, de tijd is gekomen. Voor een uh, wederom een live optreden hier in het Glazen Huis, want Joordenzaal ze zijn binnen de Kraaien. Uh, onze Haagse vrienden. Vorig jaar tijdens jullie Request over. Uh, zij, jullie zijn ook het huis even in geweest, geloof ik hè? Ja, ja, dat klopt. En Koen's Café, toen nog in, uh, in Enschede? Ja, goeiendag hé. Dat, dat, dat, uh, dat was vette shit thuis. Oh! Oh shit. Je uh, hey, zit, zit nu in Leeuwarden. Als je moet kijken naar het verschil uh, ten opzichte van vorig jaar uh, met de mensen hier zo, wat, uh, wat uh, is dan jouw... Uh, nou, ik moet zeggen dat uh, Leeuwarden nee, het is, is, is, is tot nu toe uh, de, de spreekwoordelijke bom. De bom. De oh, hey, hey, die kun je oh, even in je zakje steken, ja. mensen. Leeuwarden, hebben we zin in de kraaien! Ah, nee. ah, Dikker zeg. <laughs> Fucking Leeuwarden gek. Nou, zet alle, iedereen die een masker heeft, zet hem op. Wat is dat? die maskertje die Oh, kijk eens even. Het geld stroomt werkelijk naar binnen hier zo. En dan gaat het. Ik laat het liggen. Oké, er komt die andere. Ik vind je lekker. Ja, ik laat je horen. Gaat die. Gaat die. Gaat die. Gaat die. Gaat die. die. die je? Je hebt de horen overledden en weet waar die op hangt Kom jij maar lekker door, zet je huis in kap Hobby right. hey, die op, kop, stop, schiet volledig in dit zwijt Laat mij je vruidtje met maak ik moe, hè? Doe op die heen. zoals jij beweegt Het wordt niet heel veel gek, hè Hoe ze op? Ik liever niet mee in de ziek Maar toen ik jou ja, zag schudden dacht ik vond die techniek Je krijgt jaren trek en dan hoef ik niks voor terug Heb daar die dan smeer ik die handen op die bed Gaat die geppel in je tuin en laat ze lopen Als ze te hard is dan ben ik wel de zover De principale, je laat je lekker gaan Dat een ze maar voor die gek is dit Oh, maar. ik vind je lekker You're better like a dream You're so high You're gonna fall back here I find you lucky Fuck, I forget my neck You're so Yeah, my man Ik ja, jouw, ben een soet rollie. Nu wordt de hal, die ga je likken als een collie Je dikke jas, die brengen uit zijn land Ik ga je alles op de laatste zijn. Het wacht die woord op mijn breed. de kniel die hand trilt. Dan komt die stop voorbij. de twee eigen niet veel mee. Ja, haak ik knik ik aan het Twist een graven kessel. Ja, jongens. Ja die sfeer zit er goed in hoor. Ja, fijn he? hoor. Fijn, fijn, fijn. Dank jullie wel voor dit uh, mooie moment. Ik vind je lekker. Ja, ik weet hij is ook heel veel aangevraagd. Ik weet even niet meer door wie. Ik had het hier ergens bewaard maar geen idee. Maar ho hoe gaat het verder met jullie? Ja heel goed. Uh, ja, onwaarts optreden en uh, tussen de bedrijven door uh, proberen je ook nog even wat nieuws te schrijven. En die is bijna klaar. Ja, nou dat was eigenlijk meteen. Maar voor vraag. <laughs> Want wanneer kunnen wij uh, iets nieuws verwachten van de kraai? Ja, we hebben in de tussentijd echt zoveel ge gemaakt, joh. Maar het is allemaal afgekeurd. Je management zegt, nee, dit is niks. De laatste maatschappij zegt, nee joh, dit is allemaal kak. Op, op. Dus uh, we moeten het oh, ja, helemaal opnieuw weer steeds doen. Maar oh, okay. het is nou eigenlijk bijna klaar. Oké. Okay. Het ja, dus gaat echt, gaat, echt, echt gaat heel goed. Ik denk dat jij hem heel leuk gaat vinden. Ah, okay. nou ja, ik vind heb ik, gewoon zo'n vermoeden. Ik, ik uh, ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Ik zie Dennis een beetje lachen. Ja, toch. Ja, dat, ja maar dat ja, is ja, gewoon, gewoon gelul. Want ze maken gewoon zelf hun eigen shit. En die bekeur hebben ja. niks als ze mogen doen wat ze willen. En dat is het probleem juist. Ze doen juist alleen maar wat ze willen. Ze zijn die gewoon niet te managen snap je? Even voor de maar, ik heb, ik heb wel, maar ik heb wel vertrouwen in die nieuwe single. Maar uh, hij mag daar wel eens een keertje uitkomen, vind ik. Dennis is de manager, dames en heren, van de kraaien. Dus niet zo gek dat zij vanavond hier in het huis stonden. Jongens, dank jullie wel. Helemaal top. Wij hebben nog uh, ja, heel veel platen die uh, natuurlijk welkom zijn via 09091. 336 uh, via 3fm.nl via alle handen kanalen kun je je plaatje aanvragen en jouw bijdrage doen aan Serious Request. Deden ook Sven, Arthur, Meertes, Cindy, Carlijn, Anita, uh, Marike, Kalle, Stan, Judith en Karin en vele anderen Imagine Dragons is hier en we zijn met z'n allen Radioactive the cold so good. Imagine Dragons en Radioactive. Dit is uh, mooi hè? kijk eens hey, wat we daar voor het raam hebben staan. Ah, uh, een jongen met een gitaar. Hi. Een man met een gitaar. Bij een jongen, hi. Wie ben je? hoe oud ben je? Hoi, ik ben Daan, ik ben 21 jaar. Hallo Daan. Uh, want even voor de mensen die het nog niet hebben meegekregen. We zijn bezig met ja, toch een soort van opdracht. Dennis, eh, eh, muzikale HG Nees Staat. Um, want uh, we moeten een beentje formeren hier in het Glazenhuis. We hebben al, even kijken, twee uh, topzangeressen. Ja. Die ook wel gitaar kan spelen, één meisje. Oké. Okay. Uh, en we hebben dus nu. Uh, uh, maar die had geen gitaar bij zich. <laughs> dus, maar we hebben dus nu wel een gitarist. En wat, wat, wat doe jij? Schrijf je eigen liedjes of wat doe je? Ja, ik zit in een beentje. Wij maken ook onze eigen muziek. Ja. Uh, ik kan. De, mijn zanger heb ik nog proberen te bereiken van de band, maar die kan ik niet bereiken. Oké, okay, maar, maar jij ik... bent echt gitarist. Ja, nee, nee, ik zing ook. Oké. Okay. Ik doe tweede stem, maar ik zing ook wel zelf eigenlijk. Dus Oké, okay, wat kun je, je laten in horen? Ik zing de Bent niet als eerste stem, maar ik kan wel even wat laten horen. Dus ja, graag. Okay, maar ga Misschien, ja, ik weet niet of je. Doe eens een stukje gitaar, even kijken of we hem kunnen horen door de microfoon. Ah, oh, ja. ja Oké, okay, here we go. There was a fever. There hard-headed believer oh I right from my hands in the air said show me something oh. And he said if you come a little closer Hey, ja. oh. ja, dit is toch Wat een talent hier, Ja, Het is mooi, want Zo, we sorry, hebben twee zangeressen, erop. dan hebben we dus uh, een zanger... Uh, eventueel tweede stemmen ja. en er is erbij. Ik zou zeggen, uh, kom deze kant ja, op! Kom binnen. Ja, kom naar binnen! Je bent door! Zeker. Hey. Ja, um, de kraaien gaan straks nog optreden, dat sowieso. Uh, ja. Hoeveel mensen um, <coughs> denk je nodig te hebben voor een bandje? Een percussionist zou wel handig zijn misschien? Ja, een percussionist is wel fijn. Hoeft dus als iemand uh, trommelt thuis of ligt, kom maar even hier naartoe. Nee, het hoeft, hoeft natuurlijk niet per se. Trommel. Je hebt nu, oh, ja, weet ik veel. Maar, uh, <laughs> Moet je tegen een zijn zeggen. Ben je lekker aan het trommelen? <laughs> ja, Komt er een met de koekjes trommel straks binnen? Nou, dan wordt het feest. Maar een bassist is ook wel even goed, denk ja, ik. Ja, een bassist. Nee? Maar, maar ik denk, akoestische bass, dat dat wel, wel handig zou zijn. Dus ben je hier in de buurt, kom naar het plein toe. Want dan, uh, nou, wie weet, weet je, kom gewoon door uh, in het Klaashuis mag je spelen? Precies. En zo formeren wij een band deze nacht, deze zaterdagochtend in, uh, in alle vroegte. De kraaien gaan straks nog optreden, maar eerst hebben wij ja, echt een formidabele zanger en artiest. Oh, en het is ja. Mr. Stromae en die andere dan van hem. Allo, dan.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 Hallo.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 Even naar elkaar. Even naar elkaar. Even Een mooie tekst. En ik zie het ook, ik ken, herken het ook zo. Eén dansje. En, en, en, en, en het is je zo dronken en dan staan, oh, nog er. Een, nog, nog eentje. Dat nog nog is ja. vanavond ook. Ja, ja nooit meer slapen. Hashtag nooit meer slapen. Ik heb het net over getwitterd toevallig. Um, ja, wat een held is dit. Ja, het is echt, euh, ik vind het de artiest van 2013. Wat ja. een, een verrassing en performer. En dat formidabele hoe hij dat ook doet. Ja, geweldig. We hebben zoiets denk ik in dance de allereerste liveshow gehad met de papa Ute. Ik vind dat wel, wel echt een. En een aardige. Vindt ook echt. Ja, echt ja, ook dat nog eens. Um, uh, hallo, wat zeg je? Nee, ik zeg, misschien moet hij hem gaan managen de klinkt echt uh. <lacht> Ja, maar ja, ik, die, ik denk dat hij al een manager heeft. <lacht> ja, <lacht> ja, ja, ja, ja, ik ben het met je eens. Ik ehm um, uh, Leeuwarden. Ik heb altijd een betere manager. Ik, ja, hallo, dus niet. zijn we nog een beetje wakker? Ja. Oké. Okay. Um, ik, ik ik heb ik krijg niet echt feedback. Nou, Leeuwarden, zijn we nog een beetje wakker? Oké, okay, uh, we testen het heel even. We testen heel even de spanning in de benen. Ja, en voor de rest zal je toch echt gewoon de plaat moeten aanvragen via 0909-1336. Uh, je mag natuurlijk ook uh, uh, via 3fem.nl tsunami aanvragen. Mannen, kraaien, zijn jullie klaar voor uh, de pechvogel? Zeker weten. En ik, ik, ik, ik vraag het van het publiek, zijn er je mensen die de egen geen kraai voelen vanavond? Dat we wij naar pechvogels. Met de tuin en de kraak in m'n zakkie Janne Kraai doet het op z'n gemakkie Hij bent niet fiest van m'n borrel en m'n dakkie Hij aan hoofd met een loppie en een hakkie Je kent al zeggen, oh wij hebben een gelukkie Hij heeft zo'n plek voor zelf geslagen, dus wat denk je? Dat ik mezelf ook een blad van mij heb ik niet Dat er geen werk mee, dat is een fokke missie Dat er geen werk een fokke missie Dus ga niet even jaaknikken, heb niet met je hakkenklikkels Of weer lopen in, kokken en leg het in hielen tikken Dus effe kappen met je bla bla bla. Hier zit de klik op ja ja. Dus al die kaven maken zeven op je aarde. Stuur Zet de foto op het hand. En, en doe maar even lekker van, kraak Dus doe maar. Dat weet ik. En dan heb je een hele achterband En elke kraai weet dat hoe een koe een haasvangt. Dus geef die dikke vinger maar eens aan die baas dan. Alleen een link die gewoon bij wat de de staat. En dat de avond nog wel even lekker doorgaat. Van al die prachtvogels in de herbstraat staan En die geluksvogels snel dat de pan gaat. Dus gaan die lep ja knikken en die met je hakken klikken. Of we lopen inklokken en leggen tegen hielen likken. Dus heb kappen met je bla bla bla. Nu zit ik nek bol op af. ja ja. Dus al die klappen maken, eens van op je aardvuur Zet de op het gas en ga. En doe me even lekker van krakra -krak. Dus doe me even lekker van krakra -krak. Je bent een pechvogel Je had een kraai willen zijn Je kijkt wel listig uit je ogen Maar je mist al wat venijn Je bent een pechvogel Je had een kraai willen zijn Je kijkt wel listig Maar je mist al wat venijn dus laat Uitkomen. En doe de dingen die je doet in al je staat te dromen Snap niet niks van dat vliegen en ga Dan ga je harder, je kan harder dan een kogel. Ik rijd die echte voor de koning van de lagerloos Je groeit je trippel twintig, maar de 20 paard, dus niet in de ruis. Ben je in het allemaal gekeur lekker erg een groon, Dan heb je het allemaal niet begrepen, ben je een backbonegoal? Leven, Laat je Up to the summer Ja, zo kom je er nacht wel door, hè. Hé hey mannen, waanzinnig. Bedankt voor jullie komst hier in het glazenhuis. Echt ja, meer een gedaan, gedaan man. Ja, kijk man. Clean yeah. is motherfucking shit op. En uh, ja, precies. En uh, jullie echte uh, sterkte en uh, geef ze van jetje. Gelijk door naar huis. Je moest gelijk door naar Ja, wat denk je ja, zelf. Oftewel, die ja, gaan ja, ja, het nachtleven van ja, Leeuwarden nog in. Ja, Dankjewel hè. Leeuwarden, nog één applaus voor de kraaien! Ja. Doei, doei, doei. Uh, even kijken. Goedemorgen of goeienacht, ja het is maar wat je wil. Ercilia. Hallo. Hallo, hallo. Sliep je al? Nee, nog niet. Oh, gelukkig, gelukkig, nee, want anders had ik je wakker gebeld. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Hoewel, doen we vaak genoeg hier een glazen hoor. Ja, dus, nou jij ja, is geval... al eerder gebeurd twee jaar geleden. Ah, Oké, okay. nou, dan zijn we er nu op tijd bij. Hey, hetzelfde je hebt een, liedje trouwens. Hetzelfde liedje ook nog. Ja. Nou, wat is dat even leuk? Want uh, welk nummer wil je horen? Sam Sparrow, Black and Gold. En voor uh, hoeveel mag ik noteren? Voor een tientje. Voor een tientje gaan we dat zeker doen, Cecilia. Dank je wel en uh, Super. Blijf, blijf, ons volgen en vraag nog een keer een plaatje aan als je zin hebt natuurlijk. Hè. Uiteraard. Fijne nacht, slaap lekker straks. Doei doei. Sam Sparrow, Black and Gold. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. If the fish swam out of the ocean And grew legs and they started walking The apes climbed down from the trees And grew tall and they started talking And the stars fell out of the sky And my tears rolled into the oceans And now I'm looking for a reason why You even set my world into motion Cause if you're not really here To the top of fear That it's all just a bunch matter Cause if you're not really here Then I don't wanna be either I wanna be next.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 De Eerste Kamer is gewoon onafhankelijk... en er zullen wel vaker senatoren komen... die zo hun kanttekeningen bij een voorstel hebben, zei Samson. De PvdA-leider heeft zo'n vijf weken geleden... een indringend gesprek gevoerd met Duivenstein. Hij zegt dat hij daarna minister Asscher heeft gevraagd om te helpen... om ervoor te zorgen dat de wet goed landt. Een kabinetslid is in een betere positie om een Eerste Kamerlid te overtuigen... dan een Tweede Kamerlid en partijleider zoals ik, zei Samson in Witte Witteman.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 In Heenvliet bij Rotterdam zijn vijf huizen ontruimd... naar de vondst van grondstoffen voor het maken van een vuurwerkbom... en een partij zelfgemaakt vuurwerk. Volgens lokale media is de 63-jarige bewoner opgepakt. Het vuurwerk wordt pas bij daglicht weggehaald. Zeven bewoners moeten nu ergens anders slapen. Julia van der Toorn heeft de RTL4 talentenjacht The Voice of Holland gewonnen. De 18-jarige zangeres uit Bussum kreeg in de finale net wat meer stemmen dan Mitchell Brunix, die tweede werd. Eerder op de avond waren Jill Helena en Gerry Daltuma al afgevallen. Julia werd in The Voice gecoacht door Marco Borsato. Ze heeft een platencontract en een auto gewonnen. Het weer vannacht en komende ochtend in het westen en noordwesten regen, minimaal rond 3 graden. Naar zee neemt de wind toe tot stormachtig met zware windstoten. Middagtemperatuur 6 of 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Gaat hier weer. Hoi, ik ben Bart van de Koen. Hoi, ik ben Maxime van Mister Mississippi. Steun 3FM en vraag nu je Serious Request aan. Hey, this is passenger. Please support 3FM Serious Request. 3FM. Nu Koen Zwijnenberg. Serious request D FM. my eyes and I'm feeling the sound and I get my feet, get my wrists off the ground, and I needed to say nothing, now I'm to give to you, now I'm to tell you You cut off the plot in me. I was them all in the Moving all off my hallway. We got it sweet now. Ain't nothing calling. I've been calling. I'm at your feet now. But girl, I'm still falling at you. I was demoling. I was demoling. I was demoling. To send the sea back out. Bring all your heat now. And make my skin burn. Yeah, make my fingers. thousand degrees. You got to love like a sentence. Bring it to me. Bring it to me. Bring it to me.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 Step now. onto my Step train. On to my I train. think this calling has, has been, been falling fall. for an age now. Don't ever see Don't why. Ever see We why. have to live life. We are live so sick. We just this part pull. of the pull. list. You got to love. love like syntax. Bring it to me. Bring it to me. Bring it to me. Bring it to me. You got to love like syntax. Bring it to me. to me. Bring it to me. Bring it to me. Bring it to me. Bring it to me.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 Love Like Semtex, Infidels. Echt, waar zijn ze? Ik mis ja, ze, de nou, Infidels. Ze, eh, volgens mij zijn ze uit elkaar. Ja, ja, ze hebben nog één plaat uitgebracht vorig jaar. En het is eigenlijk echt een heel goede plaat. Maar die heeft twee jaar lang op de plank gelegen. Omdat de plaatsmaatschappij het niet wilde uitbrengen. Volgens hebben ze het uitgebracht, te klein, en het heeft niet, is niet aangeslagen. En uh, toen zijn ze uit elkaar gegaan. Ja, zonde, want uh, gave dingen, die Jagger 67 van hen was ook zo. Ja, het uh, ja, was echt de de festivalband op dat moment. Ja, inderdaad. Nou, en op heel veel festivals ja. gespeeld ook nog. Ja. Ik heb Joor ja. Sonic gezien en ik geloof Lowlands ook al gestaan. Ja, Lowlands, en... al, bijna alles. Het is uh, zes over één. Uh, ja, maar wat moet je nou zeggen? Goedemorgen, goeienacht. Nee, goeienacht, want iedereen heeft als ze goedemorgen denken, niet maar aan een feestje. Maar nacht nee, denken, hè? He? Is het nog feest? Ja, zo is het. Leeuwarden, zijn we nog wakker? Oké, okay, gelukkig. Nee, dat is allemaal goed om even te checken, natuurlijk. Ik heb een huishoudelijke mededeling. Een huishoudelijke mededeling. Um, we hebben een pinpas gevonden. Echt? Ja. En op zich kan ik daar hopelijk al het geld van afhalen voor uh, Serious Request natuurlijk. Maar ja, daar heb ik geen code voor, nee. Uh, um, um, het is de heer of mevrouw EDES. EDES. Uh, wil die dan diegene nu zijn hand omhoog steken? De heer of mevrouw... Ja, ik zie allemaal mensen die handen. hand ja, omhoog steken. die allemaal zwaaien. Je kan alleen maar winnen met legitimatie. Ja, nou weet je hem niet. We gaan uh, de pas is terug te kopen voor slechts 100.000 euro. Nee, nee, nee, nee. Gekkigheid. Maar we hebben de pinpas gevonden, dus uh, dan weet je dat hij ligt hier veiliger wel in het glazen huis ligt. Goedemorgen, Dani uh, Danielle. Goedemorgen. Oh ja, voor jou is het goedemorgen, dat hoor ik al. Oh, dat hoor ik al. Ja. Hebben we je wakker gebeld, Danielle? Ja, maar dat maakt helemaal niet uit. Oh, ik zal een beetje zachtjes praten, want uh, anders krijg je van die hyperactieve DJ's aan de lijn. Dat moet je dan allemaal niet hebben, natuurlijk. Nee, dat is niet erg. <laughs> hey, je lag net even lekker, denk ik, in je bedje. Hoe lang ja je nou ik lig, ik lig al een tijdje in mijn beetje hoor ik ben herstellende van een operatie dus oeh niks uh, ernstig ik, hoop ik nee nee een kleine operatie maar uh, ja het is wel leuk om jullie heel de tijd op de achtergrond te hebben ja. Ja, nou dat hoor ik vaak eigenlijk, want uh, we schijnen heel leuk behang te zijn. <laughs> ja, nou, dat is ook zo. We zetten lekker de televisie aan en we, we doen even ondertussen allerhande klusjes in huis. En ondertussen volgen wij Series Request. Nou, dat is alleen maar de bedoeling. En als je dan ook nog een plaat aanvraagt wat jij hebt gedaan, Danielle, dan is de cirkel natuurlijk helemaal rond. Dank daarvoor. Ja, graag gedaan. Uh, we bellen je wakker omdat we uh, nou ja, de plaat nu gaan draaien. Hartstikke leuk. Welk liedje wil je horen en voor hoeveel? Ik wil voor 10 euro graag Journey met Don't Stop Believing horen. Ja, een klassieker mogen wij wel zeggen, toch? Ja, ja inderdaad. Uh, Danielle, dankjewel. Ik ga je niet langer ophouden. Slaap lekker. Dankjewel. En jullie uh, sterkte vannacht. Ja, nou, vannacht heb ik de sterkte niet nodig. Ik ga ook lekker slapen. Dit is Journey. Just a small town girl, Living in a lonely world. She took Rivers in de Magician Remix. Hè? Dat is dan de grote hit aangevraagd door onder andere Wouter van Amerongen uit Soest voor 22 euro. En Rozemarijn Lustenhouwer uh, had 10 euro over voor deze plaat. Dank jullie wel voor jullie serious request. Uh, Dennis, ja. wij, zijn, uh, wij zijn bezig met uh, natuurlijk het project uh, Formeer een Band in het Glazenhuis. Ja, ja. En uh, even resume. we hebben twee zangeressen een gitarist, zanger, slash zanger. Ja, dus die kan eventueel tweede stem doen. Ja, ja die kan zeker. En we hebben dus nu een, uh, een pianist gevonden. Tenminste, ja, en hij, hij is pianist, toetsenist. Uh, en die kan een moeilijke auditie doen voor het raam, natuurlijk. Nee, we kunnen hem moeilijk... wel meenemen. Dus hij, uh, ja, Abe, ah, dat is wat. Je bent ineens zomaar al in het glazen huis. Ja, ik zat het net. Uh... Ik kwam thuis nog te kijken op de laptop. En nu, en nu zit je er ik, gewoon? Ik zag dat jullie nog een pianist nodig hadden. Dus. En toen dacht je, want je komt uit Leeuwarden ook? en Ik kom uit Steens. het ligt boven Leeuwarden. Oh, en toen ben je gewoon als een gek hierheen gekomen, want je dacht, ik moet. Ja, mijn vader komt thuis en ik zei, zou ik het wel doen? En toen zei hij, ja we gaan direct heen. Dus hij, hij stapte in de auto en... Uh... Nou, wat Moet gaat... je oh, je voorstellen, Dus, jij dus, zit het nu thuis te kijken en voor je het weet zit je gewoon dus echt gewoon hier live en direct in het Glazenhuis. Ja, dat is ongelooflijk. Oh ik zat dan een beetje met die 360 cam en een beetje zo. Ja, maar dat kan, we hebben in het midden van het Glazenhuis inderdaad een 360 cam en dan kun je gewoon ja, je eigen beeld bepalen en ronddraaien en helemaal in uh -huh. ieder gaatje en hoekje van het Glazenhuis kun je dan uh, bekijken. Maar Abe, we zijn leuk aan het kletsen, maar um, we willen natuurlijk ook weten of je echt een stukje kan spelen. Nou. Dus um, ja, doe maar wat. W wat ga je doen? Ik ga een nummer van Shack Attack doen. Shack Attack? Shack Attack. Dat is een oude een band van 30 jaar geleden of zo. Ik heb ook het nummer aangevraagd. Maar ik weet niet of nou, je... Jij mag hem dus nu doen. Oh, Oké, okay. daar ja. gaat hij. Ga, ga je gang. Ja. Hey, stop maar, stop, ja, ja, maar, stop maar, stop maar. Dat is duidelijk. Dit wordt helemaal niks. Geen <laughs> hey, gekke geintje. Hey, Aben, welkom bij de club, jongen. Je hoort erbij. Ja. Jij bent uh, een nieuw bandlid hier voor het glazen huis. Uh, ik vraag je wel even om weer bij te bij de rest te voegen, maar we zien je straks terug. Want ja, sorry, je even moet even in de kou wachten. <laughs> een stukje spelen. Ja, wel uh, je Goed. Mag, die kant op, top. En we zien je straks weer, hè? Ja. wat van... Hoe is het mogelijk? Oh, we we hebben nog geen geen flater. We hebben niks, <laughs> niks. Niks. Het was allemaal. Alleen maar helemaal... toptalenten. We hebben niemand hoeven afwijzen. Gelukkig. Nou, helemaal goed. Uh, Dennis. Ja, ik heb hier toch een plaat klaarstaan. Oh ja? Ik weet dat je gram van gitaar houdt, maar ik hoop uh, dat je hier ook zin in hebt. Ik hou van beuken ook. Dus uh, het... Nou, dat is dan goed. En heel leuk voor je vriendin ook natuurlijk. <laughs> <laughs> <hijntje>. uh, Lessons in Love. Cascade, Neon Trees in de Headhunters remix. Lieve worden we op te hakken. Ik zou zeggen, doe allemaal de handen in de lucht. Zowel aan de linkerkant als de rechterkant. Oh. Echt van voren en de achteren, dames en heren. Ook achter in de plein. Allemaal die handen in de lucht. Oh. Ja, ja. Oeh. Deze ook kan? vind ik dan heel leuk hè, dat is net als dat je zo weer zit. Oké, let op, oh jee, ik hoor iets. Ik heb het niet gezongen, ik heb het niet gezongen. deze. Of of, of of deze misschien. <middels> Zover. tot oh. naar de oh. andere muziek. Ah, dit, oh, is, gewoon, dit is gewoon rock en rollen. Yes! Doe je haar met de gitaar. Met yes. <laughs> zo, zo slecht als ik dat zeg, maar ja, ik zeg het toch aan mij schelen. Oh. Ja, je hebt er zin ja, in, Dennis. Lars, Koen en Martijn, dankjewel voor het aanvragen van inderdaad. De Ramones. Marto, Nieboer, Koen, Kreeft de Brink en Inge Taris vroegen allemaal deze platen aan van Capital Cities en Safe and Sound. Ik ja, kom erbij, gezellig. kom deze kant op. Er staat een meisje te gebaren. En vooral een hele grote meneer. Oh. <laughs> hele grote meneer. Hallo. Hallo, grote meneer. Hoe is het, Koen? Ja, best lekker eigenlijk. Oké. Okay. Uh, wij komen uit Enschede, tenminste de helft van onze groep. Serious request had dat. En, jawel. Uh, wij waren vorig jaar in jouw café, Koens café. Aha. En uh, bij de kraaien, hip avond. Nou, kijk, en dan maak je ze weer mee. Top, ja, held. Gewoon een helft, kan je anders zeggen. Uh, Topavond gaat. En normaal wonen we eigenlijk ook de kraaien afvragen. Wij zeggen ons plaatje niet ja, maar we hebben al eigenlijk een trek. Ja, ja, ja, ja. Hebben we in overleg. Ilves met What does the fuck say for Wat does, 7 does the world. fuck oh, say nee, nee, nee, nee, nee, nee. yes. lijkt me lekker toch? Ja, nou zoals jullie hem zeker niet helemaal. Maar... <laughs> nee. nee. Maar als je hem draait gaat iedereen los hier. geintje. Uh, nee, heel top. Komt erop en ik zie dat jullie geld in de, in de handen hebben natuurlijk. De dames, 70 euro. O? Alleen de dames, jij niet? Ja. Oh. Samen, hè? Van ja, heel goed. 70 euro, over topbedrag, jongens. Dankjewel, wow. mooi, mooi. Fantastisch. Netje. Dankjewel. Zet hem op, hè. Doei, doei. Dennis, Kans. Kom. Kans goed. Ja, echt, echt mooi. Ondertussen uh, kan ik melden dat uh, wij natuurlijk bezig zijn met het formeren van een band. En eigenlijk hebben we min of meer besloten dat met de huidige samenstelling van twee zangeressen en eventuele derde zanger, nog een gitarist en een pianist. Ja. Dat we het dat we het zouden kunnen doen. Ja, ik weet, je, ik dacht omdat het ene meisje die zong dat. Uh, of, oh nee, dat was die jongen met die gitaar, die zong dat nummer van Rihanna. Ja. En uh, dat vond ik eigenlijk wel heel erg mooi en ik denk dat het eigenlijk wel gewoon heel mooi is met nog twee meisjes die zingen en de piano erbij denk ik dat je het gewoon dat je het heel erg mooi krijgt. Ja. Dus mocht je op dit moment onderweg zijn en uh, je bent bassist of drummer, ja, dan u, u kunt het al zeker nog proberen. Ja. Dan kunnen we nog, staan we daar tien minuten nog voor open. Ja, Moet ik zeggen? tien minuten. Dus even rennen. Maar uh, anders gaan we het doen zoals het nu is en dan weet ik niet of ik dat ga meemaken maar Paul Raddering straks na twee uh, die gaat het overnemen en dan zal er hoogstwaarschijnlijk waarschijnlijk wel echt iets uh, gaan gebeuren. Uh, Oké, okay, dus we kunnen zeggen tot twee uur dus eigenlijk. Dat ja, ja oké, okay, dan hebben we nog een half uur. Ja, ja tot twee uur als je mee wilt doen en je maakt dus grote kans, want je ziet dat iedereen die eigenlijk auditie heeft gedaan kon nog meedoen, dus kom dan anders hier naartoe. Ja, maar die audities waren ook belachelijk ja, goed, ja, daarom, het, het sloeg hem, was echt ongelofelijk. Ja? Goed, uh, Christel? Ja? Hallo. Hallo. <totstelling> hoe, <totstelling> hoe gaat het? Ja, gaat goed toch? Sliep je? Wat zeg je? Sliep je? Sliep je? Nee, sliep je. Oh, nee. nee, nee, nee. Oh, gelukkig, nee. Ik zet zo'n zoetsappig muziekje op, want ja, ik dacht, misschien uh, hebben jullie wel wakker gebeld ofzo. Maar uh, gelukkig, je sliep nog niet. Nee, nee, nee, ik niet. Ah, heel fijn. Uh, wat ben jij wel aan het doen eigenlijk? Nou, <laughs> well, ik lig wel in bed, moet ik eerlijk oh. zeggen. Oh. oh, maar lag je dan naar uh, Serious Request kijken? Eh, uh, ja. Oh, ook dat nog. vind je dat Koen eruit ziet? Ja, netjes ook. Netjes? Ja. Netjes, ja. Netjes, ja. netjes ja. Als ja. mijn moeder zegt, apart. mam ik heb nieuwe schoenen. Wat vind je ervan? Ja. Nou, netjes. Ja. ja, dan weet ik genoeg. Netjes, dat is dus apart. Ja, ja. <laughs> Mooie schilderij, hè? apart. Ja. Hey. ja, ik zie er uh, natuurlijk redelijk vertiefd uit. Dat zal ook allemaal wel. Hé, hey, maar Christel? Ja? Met wie lig je daar in bed? Ja, met mijn vriend. Die ligt naast je? Dat klopt ja. Waar ja, ik, ik, ik, ik, ik, ik vertrouw dat giecheltje gewoon niet. Hè? Nou waarschijnlijk. Ja, wat, wat dan moet je vragen, hoe liggen jullie erbij? Ja, wat zou ik daar zeggen? Hij ligt gewoon met, met zijn rug naar je toe, ik weet het zeker. Met wie ben je nou weer aan het bellen? Of hij is heel iets anders aan het doen hoor, dat kan ook. Zo van hij hey, lachen live als we ze aan de telefoon. Ja, ja, Oeh, dat ik dan zou dat, dat, dat bij jou doe. Ja, ja. Hij oh, zou zo... Ik was een goede boy. Sorry. Het wordt laat. het wordt laat. Alle kinderen slapen, hè? dat is soms zo. Uh, Christel. Ja, ja ik ben er nog. Maar nou even antwoord op de vraag hoe liggen jullie erbij en wat waren jullie aan het doen en wat heb je aan? Die laatste ook. Nou inderdaad, ik mag hem zelf houden. Oh, dus het was echt serieus. Anders had je gewoon kunnen zeggen, nou, niks. Laat gewoon te Ik kijken. zeg altijd, ik heb gewoon mijn televisie aan of mijn radio aan. Ja, oh, precies. Ik heb de te televisie heb ik afgezet. Oh, heel goed. Nou, we gaan je plaat draaien. Ik ga je niet langer ophouden, Christel. Ik ga lekker aan de gang met waar je mee bezig was. <laughs> uh, maar ik moet wel, op het nummer. Ik, ik, nou, dat zou kunnen. Ik wil even weten welk nummer dat is en voor hoeveel natuurlijk. Ik heb uh, Better Than Dead aangevraagd van Miles Kane. Uh, Miles Kane. Yes. Gek. En uh, voor hoeveel? 10 euro! 10 euro! Ik hoorde de muntjes al helemaal top, Christel. Dankjewel voor jouw bijdrage aan Serious requesten. Ja, bedankt. Doei doei. Doei. doei! doei! Ah lekker! Better than that, Miles Came 3FM. hier in het glazen huis zijn we niet alleen. Nou ja, en sowieso, het voelt ook niet echt alleen als we nog zoveel mensen op dit tijdstip om niet normaal. over half twee gewoon nog steeds rondom het huis staan. Het is een, een heerlijke vrijdag... nee, wat zeg je dan? Vrijdagnacht, hè? Zateren, ja, vrijdag, ochtend, nacht. vrijdagnacht. nog steeds. 101 euro. Niels Tieleman vroeg deze van Olive aan. Bijna 20 jaar geleden gedraaid op de begrafenis van een vriend. liedje maakt altijd emotie los. Succes met jullie actie. Dankjewel, Niels. En een hele mooie request... Kun je ook doen steun 3 fm series request 09091336 bellen of uh, ja 3 fmnl natuurlijk waar je ook uh, kunt doneren en suggesties kunt krijgen voor een liedje uh, Dennis ja we gaan iemand wakker maken ja leuk die uh, zo dadelijk uh, dienst heeft oh ah, dat ja. gaat dit gaat hij pittig vinden we ja, hebben uh, nu maar denk ik twee uurtjes geslapen zo uh, misschien niet zo langer, denk ik. Ja, maar ja ik zag hem net de rondbanje al. Tenminste, twee uur geleden zag ik hem nog eventjes een soort slaapbandelen. Oh, nee, dus, dat, hè? Ja, die kon hij niet slapen. dus hij is, uh, Volgens mij heeft hij maar heel weinig geslapen. Dus dat wordt spannend. Oeh, ik ga er Dit even een, een, een rustig uh, muziekje bij zoeken. Even kijken. Ja, deze. Dat is wel even zo. En uh, Dennis loopt ondertussen de slaapkamer in. En dan moet je even opletten dat als je binnen bent, zie je twee stapelbedden staan. En dan moet je linksonder niet hebben. <lacht> nee, niet hebben. Dat is Giel. Oké. Okay. Uh, rechtsonder, dat ben ik. En rechtsboven, hij is weg of niet? Hij is weg. Hij is er helemaal niet. Hij is er al uit. He? Waar is hij dan? Godsamme nou zeg. Wat een lul. Heeft hij het hele moment verpest? Zou <laughs> hij een biertje zijn gaan drinken? Waar is die gozer Nee, nee, dan? niet daar. Nee, nee, nee. Nee, ik... nee, terug, terug, terug, terug. Ja, en daar daar, is daar dan de badkamer misschien? in. Daar is ba hij ja. gaan douchen? Nou, daar moet hij ergens zijn. Oh. <laughs> en da daar is de douche. daar. Ja. Is die dicht? Ja, en jij staat te douchen. Oh nee, joh. Wacht, oh, oké. Nou, hij heeft de het deur op slot. Ja, maar klopt, roep hem eens. Paltje. Ben je lekker aan het douchen? Ben je lekker aan het douchen? Ja. Ik kom er zo aan. Oké. Okay. Vraag eens of hij überhaupt geslapen heeft. Paul, heb je überhaupt geslapen? Slapen? Nou, een half uurtje misschien. half oh, uurtje misschien, zegt hij. Oeh. Dan okay. worden pittige. Maar ik ben er voor je, Paul. daar. <laughs> Een half uur geslapen, kortom Paul Rammering fris en fruitig Om zo dadelijk tussen 2 en 6 De graveyard te gaan doen Dat belooft wel uh, Eens even kijken Hello Black voor 25 euro I need a dollar I need dollar, dollar, dollar That's I'm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 Elo Black en I need Max, Rick en Janna voegen deze aan. Voor 10, 10 en 10 euro maakt bij elkaar even hoofdrekenen 30 euro. Ja, dat is heel lastig hè? Nee, nee, nee, die ging goed. Uh, eens even kijken. Hoe uh, gaat het met je koen? Nou ja. ja. Je bent bijna klaar, nog een kwartiertje. Nee, ik heb, ik, ik, uh, ik heb, nou ja, kijk, het feit dat ik straks op zich kan slapen stemt mij hoopvol. Ja. Uh, maar ik, heb, ik, ik kan echt niet anders zeggen dat ik het top heb gehad vannacht. Ben ja, ik echt serieus? Hè? Ja, nee, echt, ik, uh, ik ging als een raket. Ja, ik het zelf. Ik even ook... Maar eventjes, Leeuwarden, horen jullie mij nog eventjes? Even een applaus voor jullie zelf! Want jullie zijn geweldig, dus jullie de dat hierbij blijven. Jullie geven ons energie. Dus voor één keer, Leeuwarden, applaus voor jezelf! Nee. Oh, ja, die hebben ook geen energie meer. Ja, maar de, de speakers staan denk ik een klein beetje zacht, oh, ja, het zacht. Die, want, want ja, het is natuurlijk... Het wordt uh, laat. Ja, ja natuurlijk. Het, wordt, het wordt laat. Ja, datzelfde geld. Ja, ik moet... Oh, we hebben iemand, aan, we hebben iemand zo wakker gebeld. Oh, Marjolein? Ja? Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo, hoe is het? Heel vroeg. Ja, nou ja, het is eigenlijk al midden in de nacht. Maar ja, jij hebt natuurlijk gewoon wakker gebeld hè? Dat klopt, ja. Maar ik vraag hem af hè, want als ik um, slaap, dan zet ik mijn telefoon op stil. Ja, doe ik ook altijd. Ja, ze kunnen mij nooit wakker bellen. Maar jij niet? Nou, ja, nee, dat is eigenlijk wel een reden. Dat ik, ik mijn telefoon uh, aan heb staan. Ah, Wat dan? Ja, ja maar ja, dat, uh, dat gaat misschien net iets te ver, maar uh, nee, ik heb me voor wel even aangestaan naast mijn bed. Maar waarom dan? Ja, dat ga ik niet allemaal uitleggen nu. Lang verhaal. Liever niet. Oh, lang verhaal. Nee, Oké, okay. nee, nee, nee, ja, uh... niet uit, Ik snap het. Hé, hey, en uh, um, nou ja, je hebt een plaat aangevraagd. En op zich is dat wel even een liedje, zodat wij uh, nou ja, weer even een klein hupsje kunnen maken hier door het uh, glazen huis. Ja. Oh ja? Uh, ja. Gangnamstaal. Oh jezus. Ja. <laughs> nou, ik wil nog even zeggen, want die raak ik bij mijn zoon aangevraagd. Oh, gelukkig ja. En uh, die had er een hele leuke reden voor. Mm -hmm. Want die wilde eigenlijk uh, kijken of die het plein in uh, beweging kon krijgen. Oké. Okay. Oh, maar nou ligt hij ligt te slapen ligt te slapen. Nou, we maken hem even wakker maken. Het is nog weekendje vrijdagnacht. Nee, ik ga hem niet wakker maken. Hoe oud is hij? Hij is 12. En waarschijnlijk komen wij mogen vroeg even langs. Oh, gezellig. Dan zal ik hem even een seintje geven. En dat is Sander, hè? Maar jij had ook speciaal gevraagd, toch, of Koen ook dat dansje erbij wilde doen? Ja, zeker, ja, tuurlijk. Ja. Helemaal leuk. Dus koen zei net al, ik heb zo'n zin om dat dansje te doen van nou, uh, nee Ik heb me verkeerd verstaan. Ik zei wat zo leuk dat jij dat dansje hier doet van de uh, ah, Je hebt, hebt super leukjes. ik weet zeker. Jij, dat kan er zijn, niet? ik denk niet alleen. Ik moet hey, die, doe het dan als jij het ook doet. Ik moet die zo op de knop letten, jongen. Ja, ja, ja, okay. Okay. Ja, ja, dan, ik vind ik vind probeer vind ik het wel. Ik het wel Ik kan oh, er echt geen enkele zak van. Maar ja, oké, we doen hem. Dankjewel, hè? Super. En een hele fijne nacht. Nou, en voor hoeveel heb je me aangevraagd? Altijd belangrijk. Wat zeg je? Voor hoeveel heb je hem aangevraagd, Gangnam Style? Voor tien euro. Tien euro. Tien euro. Onwijs ja. bedankt voor jouw steun en ook die van Sam. Zal ik ook aan hem doorgeven? Heel goed. Okay. Slaap Hef lekker. Bedankt. Dag. Oké. -okay. Nou, dan gaan we hem toch maar eens even proberen. En dit is onze vriendelijke vriend Psy. Hoppa, aan Gangnam Style. En uh, Gangnam Style. En uh, kijk, daar gaat hij al hoor. Gangnam style. Dennis Wenning met zijn uh, superleukjes. leukjes. Hey. Zogin, 여자. Kopie, handen, en jullie aan een pompje, 여자. Bami, omme, 심장, die een 여자. 여자. shot, Op dan Gangnam style Gangnam style Op op op op Op dan Gangnam style Gangnam style Op op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 Hopan Gangnam Style Gangnam Style Hop hop hop hop Hopan Gangnam Style Gangnam Style op. 놈, baby, baby, ik norm. Baby, baby, ik ben norm. Baby, baby, ik norm. Baby, baby, norm. Baby, baby, ik norm. Baby, baby, ik ben norm. Baby, baby, norm. Van Gangnam Style hoe zeg je dat op zijn hars? Toto. toto, Toto, Toto, Toto, Broodje uit, uh. Toto, ja, ja, dat wordt Toto. <laughs> en uh, Pamela, goedemorgen, Paul. Hey, hey. Goedemorgen, goede nacht. Mm, ja. Ik hoorde jou net, ja, we, we, we proberen je toch even wakker te maken, maar je stond al onder de douche. Ja, ik was, ik heb niet echt heel erg geslapen. Nee, eigenlijk. dat hoor ik. Maar nee. ik moet zeggen, het is je niet aan te zien. Dat ben ik even serieus. Nee, oh, het is, je nou. ziet er alles behalve uh, <laughs> verrold uit. Dankjewel. Ja, ik ja. vind dat we het ook altijd tegen elkaar moeten blijven zeggen. Wat er ook gebeurt, nee, maar dat is even één ding. Ja. Want ik heb nu een topnacht gehad. Maar voor het morgen heb ik die Graveyard. En het zou maar zo kunnen dat ik dan, uh, ja, dat ik dan even moeite mee heb. Ja. En uh, mijn normale gezichtsuitdrukking is niet... Ik heb niet zo'n... Kijk, als Dennis lacht, zie je alles lachen. En dat ja. heb ik niet. En als ik gewoon even geconcentreerd voor me uitkijk... Dan zie ik dus allemaal alweer Twittertjes oh, en ja, ja, sms'jes. Hoi ja, ja, ja. je, ja. Zo ja. Ho, koen, je zit er doorheen. Want je ziet er slecht ja, uit. Ja. Doe het niet. Nee. Als je Paul of Giel ja, of ik ja. zeg altijd, jongens, ja, zien er fantastisch uit. Precies, He, dat is. En dan ga je automatisch namelijk van stralen. Dus een ja. dus self-fulfilling prophecy. Paul, even jou ja. bijpraten. We zijn een band aan het formeren. En het ja. gaat eigenlijk bijzonder goed. We hebben echt. Hele, ik ben mijn ja, ben ja, loes op je, super talentvolle hey. mensen. Uh, twee zangeressen, ja, twee zangeressen, een zanger-gitarist, een pianist en uh, ja, we zochten nog eigenlijk naar wat percussie. Ja. En op de volgreep komt er dus nu ineens iemand oh, ja. aanrennen oh, met een kargon is dat hè wat je bij hebt? Uh. Ja precies. Hoe heet je? Ik, uh, ik heet Jelmer. Hi Jelmer. Jij kan een uh, moppie uh, drummen of zoals Dennis zou zeggen trommelen. Ja. <laughs> Okay, ik heb een tijdje gedrumpt een aantal jaar. en aantal jaren. En ik heb nu een paar maanden uh, een cajon. Een cajon, ja. Uh, nou ja, daar ben ik een beetje mee uh, aan het uitvogelen hoe dat werkt. En uh, dit lijkt me leuk k ja, een cajon, dat is eigenlijk een soort kistje waar die op zit. En daar zit er zit volgens mij een veer in. En dat kun je. Ja, het, ja dat is ah, het. Ja. het. Het is echt. Ja. Er zit een snaar achter. Ja, precies, een snaar, ah, dat oh, sorry, is het. Ja. Nou, we hebben nog uh, één minuut om uh, ja, jou een auditie te laten doen. En als het geslaagd is, ben jij de laatste muzikant die het toevoegen aan de het glazen bent 2013. Yes. Ja. ja. Dus uh, ga je gang. Oh yeah. Oh, ik zit hier in een glazen huis. En het deed hier toch die pluis. Kom die ga ze naar huis. Nee. Ga niet. Eh, uh, oké. Okay. Ja, ik vind het goed. Ik vind het niet. Oma, oma, oma. Je bent aangenomen en daarmee hebben we, nou ja, hebben we echt de band uh, zo'n beetje complete, hè? Ja, zeker. Supergoed. Hebben we bas ook al? Of nee, we hebben uh, we geen bas, maar uh, dat is dan een, ja. Nee, jammer. we hebben alleen Richard. Oh. <laughs> ja. Het cool. oh. cool. oh. ja, ja, ja. wordt voor mij ook wat later. Preep. Nee, nee, maar wel we hebben een pianist en de pianist kan natuurlijk met de de de, de, de lage partijen gewoon de, de bas spelen. Oh, dus oh zo, dus natuurlijk. dat, ja, ja, dat Weet goed. jij? Want jij bent best heel muzikaal. er zijn we achtergekomen afgelopen week. Oh ja, ja. En jij ja. toch ook vroeger bas in een bandje. Nee. Nee, piano een beetje. Echt? Ja, en een beetje zingen. Echt? Serieus. Ja, ja, echt serieus. Ja. Wauw. Ja. Ja. Maar goed, uh, dat er zeiden. Ik draag maar jou over, Paul, en ik ja. wens jou een hele mooie uren. En Dennis, ik, ik, ja, ik kan jou alleen maar onwijs bedanken. Graag gedaan. Voor uh, het er doorheen slepen Ja, van de afgelopen uren was echt top. Ja, leuk man. En sterkte nog even de komende uren, want ja. jij gaat ook nog een klein tipje krijgen. Ik. Ja, ja. ja. ja. ik ben benieuwd. Ik trek je er wel doorheen, jongen. Ja, joh. <laughs> Leewaard, veel plezier met Paul Gabrie. Serious Request volg je natuurlijk via 3FM, maar ook op 3FM.nl, op je mobiel en tv. 3FM